Hij zou met pensioen gaan, maar je weet hoe dat gaat. Uh, misschien komt Jan-Marco ook nog en andere mensen. Je weet het maar nooit. Uh, de deur staat wagenwijd open. Iedereen kan zo binnenwaaien. Ja, Maar goed, ja. Er um, wordt alweer druk in de chat gechat, zie ik. Dus, uh, oh, flabbergast is er ook. Nou, hartstikke leuk. Dan wordt het één uh, groot feest. Nou ja, uiteraard kunt u zoals altijd weer uh, meedoen met de EFL-regen. Uh, vorige keer had... Uh, Oh, je had er nou vorige week gewonnen. <laughs> Ik heb hem in ieder geval overgemaakt naar die persoon. Eh, ethical Speaking. Die had, die had gewonnen, ja. Um, nou, nu zijn er gewoon weer 20 tw e uh, weg te geven. Als je de wallet nog niet hebt, hierboven zie je het adres staan, EFL.nl. Vergeet vooral niet je pincode en je pukcode goed op te schrijven. En te, heel goed te bewaren. Een plek waar je hem niet vergeet. Heel belangrijk. Eh... Uh, ja, want uh, ik hoor regelmatig van mensen die dan uh, ja, niet meer bij hun wallet kunnen. Um, even kijken, ja, nou dan gaan we even de re van regen doen. Hoppakee, hartstikke idee. Uitroepteken Ron Paul in de chat. Moet je wel aan Twitch zitten, dan uh, maak je kans op 20 E-holders. Ja, en uh, waarschijnlijk komt uh, Josje zo meteen uh, de uitzending binnen om te vertellen hoe hoog die staat. Het <laughs> ja, kan ook zijn dat hij echt uh, het pensioen uh, is, zolang de zomer duurt. Um, goed Dan Gaan we naar ons vaste uh, rubriekje toe Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter En, uh, en uh, natuurlijk ook nog De agenda van de LP uh, Bitcoin die staat op uh, 30.000 En uh, 333 euro en 51 centjes Wacht eens een dollar sorry do 30.000 dollar En nog wat honderdjes uh, Hebben we uiteraard ook nog uh, Het goud die staat op uh, 1916,60. Uh, uh, hebben we hebben de olie. Olie. 71,78 uh, dollar per vat ruwe olie. Ja. Nou, dan hebben we nog de DXY. Wat doet die? Die moet even nog even laden. Nou jongens. Die heeft er geen zin in. Nou ja, dat doen we de LP-agenda. Uh, moet ik alleen nog even naar de agenda toe gaan. Uh. Objectivisme denk ik zo. Een uh, cursus objectivisme. Hey, LP Meetup op... Utrecht. 7 juli. Café Oorlog. LP okay. Borrel Gelderland, 13 juli. Café Meijers. LP Borrel Flevoland, 21 juli. Café Op 2. LP Borrel Noord-Holland, 17 juli. Dimitri's. Oké. Okay. Ja, 28 juli Noord-Brabant. Ja, dus Gaat de hele zomer door. Je hoeft nooit. Uh... Ja, ja, ja. En Amersfoort ook nog. Uh, dat zal einde van de maand. Oh, dat is 4 augustus. Oh. Ja. Nou, het is een ziek idee. Nou goed, uh, de rest dat gaan we volgende keer uh, met jullie doornemen. Uh, nou ja, als je meer wil weten, exacte uh, plekken en tijdstippen kun je gewoon naar uh, stemlp.nl en daar op de agenda klikken, kun je het allemaal nalezen. En de DXY is inmiddels ook geladen. Die staat op 103.18. Ja, is ietsje omhoog gegaan. Nou ja, goed, leuk. Uh, ja, dan gaan we naar de nieuwsberichten toe. Er is weer heel veel gebeurd. Nou ja, uh, Nigel Farage's bankrekening is uh, bevroren. Hè? Ja, hij kon... is... <kwijls> Maar ja, ze is dus ook al niet meer. Maar hij oh, okay. zei dat hij dat er een brief met uitleg zou krijgen. En, hij, en er kwam een brief waarin hij stond, hij is geclosed en niet zonder uitleg. Hmm. Er hadden een heleboel andere banken toegegaan en die werden hem allemaal geweigerd. Die weigerden hem als klant. Okay. Als je het nou googelt, dan staat er Nigel Fraas. Bank or banks were warned against, uh, nee, uh, banks closed due to lack of funds. Dus dat is wel even een trap nageven, hij had geen geld. <laughs> oh, oké. Okay. Daarvoor werd hij geweigerd. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is wel vreemd dat je bij al die andere banken ook allemaal een, een rekening geweigerd wordt. Ja, uh, ja, uh, ja. Mm. Ja, ja, zo gaat het hè. Maar het zou zogenaamd om een account met high, high net worth account gaan. Misschien als zijn high net worth verloren gaan. En voegt hij bij al die andere banken ook een high net worth account aan. Mm -hmm. dat zou kunnen. Uh -oh. Maar dit vanwege... is wel iets uh, wat vaker gebeurt. Uh, Mensen de bankaccount geweigerd wordt. Uh -uh. Maar dat zou toch komen omdat hij uh, in het verleden wel wat voor Russia Today wat had gedaan? Ja, daar was hij overigens nooit voor betaald. Maar hij dacht dat ze misschien zijn hele inkomen aan Russia Today hadden gekoppeld. Okay. En, uh, ja, het is sowieso moeilijk als je een politi politically connected person bent. Dan, dan uh, ik, ik las ook uh, geleerd hier aan dat uh, de Amsterdamse... Nederlandse banken, die hadden ook geweigerd vanwege witwasrisico FIFA uh, accounts te, te regelen. Uh, FIFA de, de voetbalbond, bedoel je? Ja. Oh joh. Vanwege, uh, en dan liepen ze weer een heleboel geld mis, omdat, uh, even kijken, wat stond er nou? Uh, uh, wijken een beetje. Ja, hier, ne uh, Nederlandse banken durfden project FIFA niet aan vanwege witwasrisico. Hm. Het uh, nou, ging ik naar een Franse bank toe. Dan nog even in de Twitch zetten. Zo. Dus ja, ik, ik kreeg ook al bericht van de bank. Van hé, hey, kan je even toelichten waar dit geld vandaan komt? En dan, ja, ik geloof dat ik wel weer wegge weggekomen ben. Mm -hmm. Maar die banken zijn zo bang voor allerlei boetes. Dat, uh, ja, ik, ik las iemand die schreef weer over. Uh, Straks is alles in Nederland zo goed geregeld dat er niks meer te regelen valt. Mm -hmm. Ja. En het is natuurlijk al bekend in Nederland als jij post bent of je zit in de tweedehands autohandel of uh, ja, professioneel voetbal uh, en nog professionele sport geloof ik zelfs. Dan word je heel vaak een bankrekening geweigerd omdat daar inderdaad wit, witwasrisico aan vastzit. Hm. En het is wel knap want dat betekent dat je maar een klein gedeelte van de mensen uitsluit en alarmeert. Terwijl ja, alle mensen die gewoon een baantje hebben, een 9-to-5 ergens zoals ik bijvoorbeeld ook, dan... Uh, dan, uh, die merken er niks van. Of die merken er vrij weinig van. Uh, terwijl iedereen waar een beetje iets apart aan zit. Die even iets anders zijn. Die uh, beginnen dat te merken. Maar dat gaat zich natuurlijk uitbreiden. Ik denk dat ze steeds meer beroepgroepen gaan uh, uitsluiten. Vanwege witwasrisico's. En dan uh, alleen de krent uit de pap willen pikken qua, um, qua uh, klanten. Waar ze ja. zeker weten geen last aan hebben. Ja, er komt natuurlijk steeds groep, grotere groep mensen buiten te staan. En ik denk dat die uiteindelijk zich uiteindelijk allemaal tot crypto gaan wenden. Een beetje zoals Julian Assange was eigenlijk het begin van. Hè? Die werd ook uh, eruit geknald bij al de financiële instellingen. En toen, uh, toen heeft hij maar bitcoin geaccepteerd. En dat is uh, niet slecht uh, bevallen. Uh, uh, yeah. Ja, ik weet niet of de, de rest van de mensen ook zo is. Hè? <laughs> Hoe doe je of de rest van de mensen ook zo is? Nou, dus is overstappen op crypto. Dat uh... De meeste mensen... Nee, hier. maar ik, je hebt moment geen, geen keuze meer, denk ik. Hè? Ik heb hier nog steeds al die crypto die we bij elkaar verzameld hadden voor uh, viruswaarheid. Ik kan het nog steeds niet naar ze overmaken. Mm. <laughs> terwijl ze hebben zelf wel een paar keer hun bankrekening verloren. Weet je wel? Ja. Maar dan durf ze nog steeds niet die stap uh, over te maken naar, naar, naar crypto, terwijl ze ervan weten en ze hebben het erover in een, uh, mm. in een praatuurtje, zeg maar. Ja, er zijn mensen die, die nog wanhopig vasthangen aan de bankrekening, met de vingernaald. Ik denk heel altijd... veel hoor, ik denk heel veel. Ja, heel veel inderdaad. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen die denken, ja, als ik nou crypto donaties ga nemen, dan ben ik gelijk word ik afgeschilderd als een terrorist of iemand die van uh, terroristische dingen uh, uh, dingen in ontvangst neemt, geld in ontvangst neemt uh -uh. en dan uh, heb ik helemaal geen kans meer op een bankrekening. Uh -uh. Uh, ja. Uh -huh. Het is uh, ik, uh, gelukkig is Josje die er niet bij. Want die zou wel een half uur in de Diet Tribe gaan. <laughs> maar. Uh, van, oh, je moet gewoon overal op uh, crypto. Het, het zo simpel is natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar. Uh, ja, ik denk dat het handig is. Ja, kijk, Hij heeft ook mensen in het financiële systeem nodig. Om, om te kunnen overleven. Mm -hmm. Dus je kan niet allemaal op crypto overstappen. Nog. En uh, ja, dat is, uh, dat is lastig. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld een hypotheek hebt. Dan sluiten ze je ook niet zo snel af van het bankensysteem. Want dan ga jij natuurlijk van. Uh, ja, hé, hey, uh, ik zou dolgraag willen betalen, maar. Uh, ja, ik krijg ergens een bankrekening. Uh, schiet mij maar lek. Uh, <laughs> jammer dan. Dus uh, ja, Dat soort dingen, dat is dan wel, wel handig. Ik denk dat ze je er dan niet zo snel uitschoppen. Terwijl als jij een expert bent die in Nederland nog een bankrekening heeft, maar. Ja, al tijden in het buitenland woont, dat is gewoon makkelijk dumpen voor ze. Want uh, ja. Er gaat niemand uh, klagen. Je uh, zoekt maar een buitenlandse bankrekening. Mm -hmm. Ja, ook nog een berichtje wat ik even als uh, uh, op de valreep geplaatst had, maar wat niet in de lijst staat. Dat is: uh, World Economic Forum says fashion will, will be oh. abolished by 2030. Die Jongens staat er inmiddels in. Die staat ja? er inmiddels in. Okay. in. Ja, ja, ja, die gaan we zo nog behandelen. Okay. Ja. ja, we hebben eerst nog de politie, die rukt uit voor. Um... Gekamoufleerde mensen met uh, wapens en het blijkt dus uh, om militairen te gaan. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja, ik zie hier mensen met vuurwapens lopen, zijn wel gecamoufleerd. De politie direct gelijk uit, het zwaarste middelen. Oh, het zijn onze eigen, uh, eigen mensen. Ja, uh, oké. Okay. Nee, maar dat, als je een uniform, als je van het leger bent, dan is het wel goed. Ja, ja. Ik ja. denk ja, dat ze meestal toch wel op de hoogte zijn van waar het uh, leger oefent en. Uh... Ja, dat ja is de, de grootste werkgever en de ene grootste werkgever. Maar kennelijk kunnen ze dit niet uh, coördineren. Ja. Natuurlijk, uh, personeel tekort, mensen tekort, mensentekort, middelentekort. Het <lacht> leek me wel grappig als ze dan tegenover elkaar stonden. Dan <lacht> ja, staat hier na kort overleg tussen politie en militaire eenheid, keerde de agenten terug. De eenheid kon de oefening zonder problemen voortzetten. Ja, je hebt wel eens een keer gehad dat uh, undercover druk uh, uh, agenten. Uh, druk drukagenten tegenkwamen en, en de, ja, die begonnen elkaar te arresteren dat, dat kan wel heel hard gaan in Amerika want, want ze zijn allemaal geprogrammeerd om nooit, no back down hè. je gaat gewoon uh, alleen maar escaleren escaleren, escaleren hm. en dat hebben ze beide als, uh, als gebruik en dan zie je natuurlijk dat dat uh, de dat dat potentie heeft om enorm uit de hand te lopen hm? dan gaan we naar het volgende bericht toe, ah, dus zo schiet het wel op hè? Ja. <laughs> Kijk hoor. Uh, we kijken. Lijden aan anti-alcoholplannen ja. kabinet nog langer. Avondklok en ban op online verkoop. Ja, het uh. ah, Dat is nog een voorstel. Hè. Ik weet niet of het er al door is, maar. Uh. Ja, het is een plan. Dat is een, anders, uh. anders noemen ze het een wet. Uh. Ja, ik heb wel eens het idee van de. Ja, de vraag is natuurlijk altijd: wanneer komt de bevolking in verzet? En uh, ja, Jan Mark zei al: nou, als ze aan de kinderen komen, dat is de grens. Uh, nou, en toen kwamen de COVID-injecties, dus uh, oké, okay, de kinderen was dus kennelijk niet de grens. Ik denk dat als ze aan alcohol komen, dat dat, uh, dat, dat wel de grens is. Dat was natuurlijk in, uh, in de jaren dertig ook de grens. Toen dus, ze uh, met de drooglegging, dat konden ze een tijdje volhouden. Totdat het gewoon een groot slagveld werd. En uh, ja, allemaal uh, bestookt werd, illegaal en gehandeld. Een hele maffia eromheen opgebouwd. Mm. Dat, uh, dat ze het maar weer opgaven. En uh, ja, ik denk dat de dat overheid blijft ook alleen maar escaleren naar de burger toe. Om te kijken... Hoe ver dat komt. Dus uh, ja, als ze nou tijdens een pandemie. Uh, want wat je natuurlijk krijgt, is. Uh, ja, de, de gevolgen van die lockdown zijn dat uh, mensen alcoholist worden. Oké, okay, dan verbieden we dat ook. Want dat is het laatste dingetje wat ze dan nog hadden: om thuis te gaan zitten drinken. Mm -hmm. en maar vergeten in wat voor wereld ze leefden. Maar als je dat dan wegneemt. en, en je krijgt nuchtere onderdanen. Die, uh, die kunnen echt zien wat er, wat er gebeurt. dan uh, worden ze misschien wel wat woester. Het gaat er maar, nog niet om uh, verbieden hoor. Het gaat om. Um, ja, de, de, de, de, ze willen het uit de supermarkt halen. En. Um, de sport en. is -kantine. kantine. Ja, kabinet ja. sleutelt aan nieuwe antidrankplannen. Ja. ja, maar je weet hoe dat gaat met sigaretten. Dat is ook. Uh, ja, uh, nu is dit verboden, dan is dat ook verboden en dat ook. En het, er zit een, een clubje mensen die daar hun levenswerk uh, van maken. En gewoon elk jaar weer een heel jaar vergaderen. En dan weer met een extra maatregeltje komen. En dan weer een heel jaar vergaderen. En dan weer met een maatregeltje komen. En het zo langzaam steeds, uh, steeds moeilijker maken. Uh, uh, Jef, die is er ook weer. Hey Jef. Uh, waar kunnen de burgers hun uh, anti-kabinetsplannen uh, inleveren? <laughs> ja, zegt ja, hij. Ja, goed. De, de, de experts. Die, die denken dat dat van de kantine er niet doorheen komt. En... Uh vraagt zich ook af of de alcohol uit de supermarkt of dat ook uh, gaat lukken. Ja, dus, het is ja. net ziet als de hypotheekrente aftrekken. Hè? Dan zijn ja, mensen. Ja. Oké, okay, dat krijgen ze nooit opgegeven. Dan vliegt de vlam in de pan en dan zijn mensen echt gewoon helemaal. Uh, uh, ja, en ik denk dat, uh, dat als ze dat op hun gebruikelijke manier aanpakken met uh, doorpakken en of terugstoten en, uh, en uh, nee hm. doorstoten en terugpakken of zo weet je. Een beetje, uh, we zetten het hoog in we worden teruggefloten door de burger en uh, oké okay, dan compromisje en dan de volgende keer weer iets verder en weer een compromisje en iedereen compromitteert uiteindelijk naar het einddoel uh, toe uh, uh. Ja, ik hoorde ook mensen zeggen die zeiden van ja dit is gewoon een afleiding weet je wel van, uh, de bevolking gaat zich hier dan boos over maken en dan kunnen ze hier de achterdeur veel minder uh, prettige maatregelen doorheen jassen weet je wel ja, er staat een beetje bom voor het kabinet, toch? Nou. Je voor de zoveelste keer, hè? Ja, ja. <laughs> en je krijgt toch Rutte weer terug aan het eind. Ja, ja, ja, ja. Stemmen, ja goed. Uh, je die zegt: uh, mag je als supermarkt of voetbalkantine uh, kabinets, uh, okay? kabinetsleden nee, verbieden? Ja. Yeah. Nee. Weigeren. Uh, nou, uh -uh. ah, ik weet niet. Maar uh, even kijken, nou gaan we even naar die nee, waar jij het over had. Ik heb voldoende horen. Hier in een berichtje van Oxfam van Piers heb hier zo jij het over had, Peter. Een nieuw shocking fact about the impact of fast fashion on uh, our climate. Dat een fotootje erbij ja. van Greta. Oh, ik dacht dat hier een foto van Greta bij zat. Maar er stond die andere. Ah, hier ook, kijk. Naar beneden scrollt. Kun je nog even naar uh, ja, de mode-tips de mode van Greta kijken? <laughs> een van de After a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. Mm Het -hmm. ja, ja, ja. idee uh, is een beetje van: uh, The world uses an estimated 80 billion pieces of clothing every year. A 400% increase from two decades ago. Textile production contributes more to climate change than international aviation and shipping combined. Buying just one white cotton shirt produces the same amount of emissions as driving 35 miles in a car Het ja, ja. gaat dus helemaal voor fashion en daar, uh, daar past misschien het, uh, het WEF ding ook voorbij. bij, ja. oh, die had je als volgende al gezet ja, ja precies het is, had je uh... dan gewoon realtime, had je die er prachtig in geknald Wandel. Ja, ja ja ja die had ik uh... ja, ja ik denk dat de, de een is gewoon van, van zo, zo zeggen ze het in de media zo brengen ze het en dit is weer van iemand die doorheeft wat ze eigenlijk zeggen en dat is dit van uh, over uh, 2036 uh, draag je allemaal uh, blauwe pakmao-pakjes, weet je wel. Mm -hmm. Ja, ja maar dat is van Klaus uh, van Schwab, een World Economic Forum. Fashion, fashion will be abolished by 2030. Gewoon afgeschaft. Ah. Alle mensen dragen een uniform. Ja, mm -hmm. ik, uh, ik, heb het, ik zie met genoegen hoe de plannen steeds absurder worden. En ik denk dat, uh, <laughs> dat het steeds minder kans van slagen maakt. Zoals bij die ESG dat uh, die Larry, Larry Fink toch een beetje op zijn schreden moet terugkeren. Want, uh, ja, ja, ja, ja, ja, liever ESG je moet maar even Maar gaat het dat een ander naampje geven, natuurlijk. Maar ik denk dat het ook in deze tijd niet veel uh, kans op slagen heeft. Ik denk uh -huh. dat we het heel snel doorhebben, uh, dat hetzelfde oude wijn in nieuwe zakken is. Uh -huh. Er wordt ook nog wat gezegd in het chat? 2030 wordt een... Uh... Dat is een topjaar, ja. nee. ah, Het is natuurlijk zo dat ze hadden ooit agenda 2020 hadden ze al met een heleboel van de absurde dingen. En dat is eigenlijk niet gelukt en hebben ze doorgeschoven naar 2030. En het is natuurlijk wel zo dat die plannen van de overheid, die lukken eigenlijk bijna nooit. Wat dat betreft is de vraag, zeker van de EU niet, of, hoeveel zorgen je daarover moet maken. Nou ja, we zitten toch al met een hoop bullshit opgeschreven nu. Het is dat niet echt... Uh... Ja, nee, dat ja. is zo. We hebben nu tien jaar vrij de radio. Ik bedoel, uh, hadden we tien jaar geleden kunnen dromen dat het allemaal zo zou worden? Mm -hmm. het allemaal in de uniform moet lopen. Ik denk wel dat we in tien jaar hebben we wel één zinnetje wat bijna iedere uitzending voorbij kwam. Van, we dachten echt van, nou ja, bij de vorige aflevering. Maar nou, dit zijn de geks, gekste berichten. En dan elke keer overtreft ze het weer, weet je wel. Ja. Dus, uh, het ja, het stond echt. niet uh, allemaal in uniform, daar stond niet in Karel zo'n verspelling, geloof ik, hè? Klaas, ja. Ja, Klaas een uh, verspelling. Nee, nee, nee. Maar, maar... even kijken. Hier, oh, ja, oh, dit had je ook nooit verwacht, hè? hij is <laughs> ja, moet raden allemaal. Waar zijn de meeste, ste hoogste, sterfste cijfers? Nou ja, je zal denken natuurlijk waar het meest gevaccineerd is, want dan zijn de mensen hartstikke veilig en safe. Maar uh, nee, nee, nee, het blijkt andersom te zijn. Ja, Urk. Ja, ja en, de, en de vraag is altijd... Ik moet wel toegeven dat... Uh, je moet daar voorzichtig over zijn. Mm -hmm. Want het is natuurlijk maar een correlatie. En het kan best zijn dat ze iets anders op Urk doen. Uh, bijvoorbeeld veel bidden of zo. Wat uh, ja, werkelijk veel, bijdragen. Veel, veel cocaïne snuiven natuurlijk. Ja, misschien levert cocaïne dan bescherming op tegen, tegen de covid-dood. Mm -hmm. uh, dus het, er zijn natuurlijk een heleboel dingen anders in Urk... die allemaal... Uh, ja, Mee, mee kunnen dragen. Mm -hmm. uh, maar het is, uh, het is wel verdacht, ook omdat je die ontwikkeling veel breder ziet in landen waar weinig gevaccineerd is, die je uh, minder oversterft. Mm -hmm. en, uh, mm -hmm. ja, ook dat kan weer een vertekening zijn. Het kan best zijn dat landen met veel oude mensen, dat daar de vaccinatiebereidheid groot is. En dat maar bij oude mensen zie je ook veel doden. Dus dan kan het best zijn dat dat je veel vaccins gecorreleerd ziet met veel doden. Maar dat het dan te maken heeft met de ouderdom eigenlijk. Hm. Maar ik weet niet of Urk, ja, het kan ook zijn dat Urk veel immigratie heeft, omdat ze daarom veel jonger zijn dan de gemiddelde stad. Zijn... Het kan Geen allemaal idee. natuurlijk. Het lijkt mij toch wel een beetje een vergrijzde samenleving, mee wel. Ik bedoel, als je jong bent, dan wil je toch uh, niet in Urk zitten, toch? <lacht> lijkt mij. Nou, maar die, die streng christelijke gemeentes, die maken ah, een hoop kinderen en die weten nog wel aardig vol te houden. Ik geloof dat vooral veel uh, ja, Rooms-Katholieken en de gematigde protestanten of de hervormden en zo, dat die ver verliezen veel, veel mensen, veel jongeren. Maar hoe, hoe fanatieker, hoe beter ze, ze weten vast te houden. Ik ja, is uh, uh. ook wel veel grotere stap om uit, uh, uit uh, artikel 31 kerk te stappen bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. Je vindt echt een hele enge wereld om je heen. Ja, uh, ja, ja. Goed, ja, nou ja. Uh, ik weet niet of ik nog meer over wilde zeggen. Maar... Nee, het is, en ik zag ook nog een grafiekje van uh, de laagste sterftecijfers in Europa, geloof was het. En dat was Zweden. Die zit ja, er ja. ook onderaan. Hm. Ja, het tekent zich een bepaald, uh, bepaald uh, plaatje af. Wel. Nou, nou. Uh... Ja, bij Zweden, zou... denk ik, ik weet niet wat de vaccinatiegraad in Zweden is. Maar gezien de paniek een stuk lager was, verwacht je ook dat uh, de uh, vaccinatiegraad lager is. Maar ze hebben in ieder geval natuurlijk niet aan de lockdowns gedaan. De mensen gewoon, dan mochten gewoon naar buiten toe in de restaurants en, en uh, in de zon zitten en zo. Dus, maar was dat Noorwegen? Maar... Ja, Noor Zweden was, uh, was uh, met die, uh, tegen die lockdown. Die hadden als enige niet aan de lockdown gedaan. Oké. Okay. Ja, die hadden die uh, speciale van Dissel die uh, een beetje tegendraads was. Oh, oké. Okay, Dat okay. nee, was Zweden, ja. Niet Noorwegen, of? Nee. Oké. Okay. Nou, ja, goed, ja. Um, dan gaan we naar de volgende toe. Even kijken. Uh, Nederlanders hoeven... Uh... Nee, netbeheerders hoeven oh, netbeheerders. Van de stroom ja. niet altijd meer te garanderen. Uh -huh. Ja, dan kan je voorbereid zijn op de stroomuitval. Ja, ze kunnen sowieso geen nieuwe... nieuwe partijen aansluiten, want heel veel uh, landen zitten het al op slot. Als je dan een bedrijf opent, dan krijg je geen elektriciteits en, uh, elektriciteitsaansluiting, omdat ze vol zit. Mm het -hmm. staat hier ook, door de energietransitie neemt de vraag naar elektriciteit snel toe. De groei van zon- en windenergie moet deze vraag opvangen, maar door een tekort aan aansluiting lukt het niet al, de, al die opgewekte stroom op het netwerk te krijgen. Dan bedoelen ze waarschijnlijk de energietransitie niet dat je de ledlampen gaat gebruiken die zuiniger zijn. Maar dan bedoelen ze waarschijnlijk dat je een enorme elektrische auto aan je, aan je laadpaal knoopt. Die gewoon um, even wel gebruikt is: dus 10.000 gloeilampen. Ja. ja, dat zie je overal gebeuren. In Zuid-Afrika ook. Uh, ze beginnen allemaal te hervormen en te veranderen. En uh, diversity hires. En op een gegeven moment heb je geen elektriciteit meer. Dat is, um, dat is het gevolg meestal daarvan. Want ze hebben wel nagedacht. Ze, uh, iemand schreef er dus: de, de meeste van die. De laatste tien jaar laten zich vooral kenmerken. Door doen wat goed voelt. Maar niet werkt. Dus het is gewoon. Ja, je, je, ja, het voelt goed om uh, energietransitie te hebben. Schoon en elektrisch en zo. Maar ja. Uh, dat het nog moet werken. Dat, uh, dat letten we even niet op. Oké. Rob zegt net als water. We verzuipen haast hier. Maar water uit de kraan krijgen is moeilijk. Uh, ja. Je krijgt ook. Ik verbaas me altijd over op de lage scholen helemaal van die campagnes van. Wees wijs met water en zo. En um, ja, dan dacht ik al: we zitten hier voor je in een rivierdelta en het regenbakken. bij bakken. Wat, wat kan je nou uh, problemen hebben met water? Maar dat is dan: ja, de overheid levert water. En dan beginnen ze gelijk te, te ontmoedigen dat je het gebruikt en de prijzen omhoog te doen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk niet zo bij, uh, bij dataverbruik. Uh, als, je, als je data vergelijkt met, met, wapens, nee, met water. Ja, de, tele, de telecommaatschappijen zeggen niet uh, zoveel tips om data te besparen of zo. Nee, die zeggen gewoon: hier is een nieuw plan. Hetzelfde geld krijg je twee keer zoveel gigabyte. Uh, we hebben ons systeem geüpgraded. Maar daar moet je niet op rekenen bij, uh, bij de overheid. Nee. Om die dacht dat het Finland was. Jongens, het is Zweden, ik weet het zeker. Nou, uh, uh, uh, en is het? Um, uh, uh, JF zegt nog na 2030 doen we niet meer aan stroom en leidingwater, om <laughs> uh -uh. elektronisch elektronie in uniform krijgen dan. Ja, jezelf je stroom opwekken met zo'n tred, hoe heet dat? Uh, dat is een ding waar je op loopt, zeg maar. Hmm. Maar um, even kijken, Frankrijk. Frankrijk is hartstikke gezellig daar. Dan heb je de Eiffeltoren en uh, wat heb je nog meer allemaal? Rellen. Ja, het stond behoorlijk in brand, ja. Uh. Een dus dat president... wel, ik dacht zelfs een uh, aantal lui met een AK-47 in de lucht schieten. De... Oké. Okay. <laughs> dat heet uh, heel erg denken aan uh, Afghanistan of Libië. Of, uh, ja, het, uh, ik denk dat ook van die Oekraïnse wapens ook terugvloeien, wel uh, Europa in. Ja, in ieder geval de president maar... die, die, die weet zeker waar het vandaan komt. <racht> <Met haar> videospelletjes. <racht> ja, dus, uh... Macron die zegt, ah, het, het, het komt door videospelletjes, je maakt je land tot een teringzooi en dan geven we de schuld aan videospelletjes. Dat was hetzelfde toen Hillary Clinton, ik weet niet, die zat bij de State Department, toen die was die, uh, die ambassadeur in Libië, die was doodgemarteld, wat eigenlijk een soort CIA gast was, ik, die, uh, en uh, Benghazi was dat. Ja. En toen uh, zij zei ze van ja, we hebben. Oké, okay, ja, we zien dan wat het probleem is. Er is iemand in Californië die had een, uh, een YouTube-video gemaakt die beledigend was voor moslims. <laughs> en daarom. Uh, en uh, ja, dat, dat werd een beetje een laughingstock. Want dat vroeg helemaal nergens op dat. Alsof die lui in Libië die video gezien hadden. En hij flauw idee waar het over ging. Het was gewoon ze waren daar wapens aan het doorvoeren. En daar, uh, van, de, van Libië naar Syrië, geloof ik. Om daar weer rebellen te steunen. En ja, ze hadden met iemand uh, ruzie gekregen. Die heeft, heeft, daar, uh, ja, die, heeft die, die ambassadeur doodgemarteld. En, uh, ja, uh, en, en die vroeg ook nog om bescherming. En, en uh, die kreeg hij niet. Nee, ja, de... daar. <pause> daar kreeg Hillary dan de schuld van. Maar die, die, die gaf de schuld aan een videospelletje. Dan krijg je daar ook weer een relletje rond. Want iedereen zegt, ja dat is dat voor onzin. Er gelooft op niemand videospelletje. Ja, wel, het is wel videospelletje. Nee, niet dus, eens. Wel niet niet wel eens. Ja, dan <Hy> ja. verdwijnt het hele... De core point verdwijnt ook van de agenda. Mm -hmm. En dan meestal een maand later. Als mensen weer zeggen. ja, Hoe is dat nou Beng Benghazi? En dan ja, moeten we nou oude koeien uit het sloot gaan halen. Moet nou weer over. De, dat hebben we nou al achter ons gelaten. Ik kijk liever naar de toekomst. In plaats van naar het verleden. En dan, mm -hmm. zo, zo worstelen ze zich door zo'n uh, schandaal heen. Ja. Maar wat er gebeurd was. Ja, er was een, uh, een politieman. Die schoot een 17-jarige door het hoofd. Bij een uh, verkeerscontrole. En die zei ook van, uh, hmm. hij zei iets van, uh, ja, als je doorrijdt schiet ik je dood. En uh, toen reed hij door en dan schoot hij hem uh, dood. Dit is wel, het is een 70 jarig gastje, dus waarschijnlijk had hij geen rijbewijs. Maar hij scheen ook in een hele dure Mercedes rond te rijden. Ik weet niet of dat, uh, dat klopt. En ja, de vraag denk er altijd, nou, dat is een goede ondernemer kennelijk. Uh, dan heb je dus een immigrant, uh, die zegt altijd dat, uh, dat ze uh, geen werk kunnen vinden. En dat, uh, dat ze... Uh, dat ze een last zijn voor de samenleving. Maar kijk, deze figuur rijdt gewoon een, uh, rond in de sportwagen op 17 zeventiende. Dus dat is een uh, topondernemer. Uh. Uh, maar ja, die schiet dan dood. Je moet natuurlijk wel gewoon je uitkeringen gaan zitten wachten. Dat is altijd wel een drugsdealer geweest, zijn natuurlijk. Maar neem ik eventjes aan. Maar dat vind ik toch knap. Dat je dan als, als, als drugsdealer, dan zit je toch voornamelijk in cash te handelen. Dat het je dan toch lukt om zo'n Mercedes te kopen. Want het is, ja, dat is, uh, moet je zegt dat hij een drugstiler was. Misschien was hij gewoon succesvol op Onlyfans. Dat kan ook. Ja, kan allemaal. Kan allemaal. Maar ja, dan uh, ja, had hij het allemaal opgegeven bij de belasting en zo. En, uh, ja, Lijkt me moeilijk Tim. Ja, uh, maar, ja, ik kan niet meer voor cash een auto kopen, geloof ik, vandaag de dag. Zeker niet een dure auto. Mm -hmm. Nee, ja, goed. Ja. Nee, ja, in ieder geval Macron, daar ja, zat, zat nog wat meer bij. Ja. Het was niet alleen videospelletjes. Er is ook nog het uh, gedrag op social media dat mensen... Ja. allemaal filmpjes delen en, en ja, je, je kent die filmpjes wel dat uit Amerika, waar ze allemaal met, de met, de, met elkaar uh, tegelijkertijd een van een, uh, een de dure kledingwinkel gaan bestormen en dan met ja. al die kle kleren er vandoor gaan mm -hmm. en dat noemde hij ook zeg maar dat dat uh, gekopieerd wordt dus uh, in Frankrijk zag je ook dat allemaal uh, bende jongeren de winkels uh, uh, binnengingen en met uh, de inhoud er vandoor gingen mm. dat zou dat kopieergedrag zijn en nou wil die dus een uh, censuur op, uh, op social media. Dus zo doen ze dat mensen. <laughs> <Ja>. <laughs> Anders waren ze er niet opgekomen hoe, uh, hoe dat zou gaan. Uh -oh. ja, dit, dit, gaat een beetje, dit ruikt een beetje naar een internetpaspoort. Hè? Dat, ze, dat uh -oh. ze gaan zeggen, ja, je, ja daar zijn er zijn nog veel mensen die daarvoor waarschuwen. Dat ze binnenkort zeggen, ja, dit kunnen we dus niet hebben. Je kan niet anoniem op het internet zijn. We moeten een, een internetpaspoort uh, gaan, uh, gaan invoeren. Dat je KYC alleen bij je internetprovider voorbij komt en dat je identiteit bekend is. Maar ook als ze dan ergens in de, in de, in de wereld redden zijn en je wil dat delen. dan, ja, dan zeggen ze, ja, nee, ja. dat mag niet gedeeld worden. Dat kan dat ook niet. Dus dan verdwijnt gewoon de hele gebeurtenissen van je scherm. Alleen als de mainstream media daar aandacht op legt, dan zie je dat. Uh -uh. Ik, ik ben eventjes een minuutje weg. Okay. En dan lukken we ondertussen de tijd vol. Um. <laughs> Nee, wat er ook nog was, beste mensen... dat was natuurlijk dat... Um, ik weet niet of ik Gaddafi nog kan herinneren. Uh, Gaddafi die had toen, uh, toen Frankrijk... Uh, zeg maar... Uh, toen de Arabische Lente was... En uh, er waren rellen in, uh, in Libië. En toen moesten er dus ingegrepen worden door het Westen. Want er werd geschoten en zo. En toen heeft Frankrijk uh, dus uh, luchtsteun gegeven. En niet aan, uh, niet aan Gaddafi, maar aan de bevolking. En... Toen zei Gaddafi van ja, ho, ho, wacht eens even. Um, als ik val, dan komen al die uh, immigranten uit Afrika, die komen richting uh, Frankrijk. En dat zie je nu dus ook gebeuren. Dus heel veel uh, ja, immigranten daar in dat land. En uh, ja, die, die zie je dan ook bij de rellen aanwezig. Dus ja, ah, ik was wel benieuwd wat uh, Peter hierover zou zeggen. Maar uh, misschien als jullie als luisteraars uh, daar een mening over hebben... Post het gewoon even in de chat. Dan, uh, ik zie ondertussen dat uh, Rogier ook nog wat gepost heeft. We zijn toe aan een uh, eerlijkheidsvaccin. Een liegen en drie maanden en ik... van binnenuit uh, verbranden, zegt Rogier in de chat. Wegen de no warming, maar dat je gewoon uh, internal combustion. Ja, ja, ja. Ik had nog even over dat, uh, wat Gaddafi zei van. Uh, toen Frankrijk luchtsteun gaf aan de, bij, tijdens de Arabische Lente, aan de rebellen. Eh, toen zei Gaddafi nog van, eh, ja ho, eh, als ik val, dan eh, zal Frankrijk overstromen met eh, immigranten. Hm. Kan je dat nog herinneren? Ja. Nou, en dat zie je nu dus. Hè? Oh. En die zijn ook eh, best wel aanwezig bij de, bij de rellen. Dus, nou, ja. ja, de AD weet natuurlijk te, weer te vermelden dat de agent die, die uh, na hel doodschoot. Mm -hmm. Naam, na de hel, na de na hel. Was bang dat de tiener zijn collega meesleurde met de auto. Dus hm. schoot hij maar dood. Mm -hmm. ja, bij de AD zijn ze natuurlijk ook nooit beroerd om daar excuses voor te verzinnen. Uh, het standpunt van de politie niet onderbelicht te laten. Nou, ik denk niet dat veel mensen zitten lopen te rellen vanwege wat er met die tiener gebeurt, is hoor. Nee, inderdaad, dat het is gewoon. Uh... Dat wel vaak horen zeggen. Ze geven er geen. Geen bal om. Het is gewoon een excuus op winden te, uh, om uh, winkels te plunderen en zo. En, uh, ja, precies. Want dat is wat er gebeurt, weet je wel. Dat is bij Black Lives Matter ook. Het is gewoon een, een record. Je, je haalt een hele hoop geld binnen met je Black Lives Matter organisatie. En uh, je stout het bij al je vrienden erin uh, in hun zakken. En uh, klaar is Kees. Uh, even kijken hoor. Uh, King Hong Spiritie die zegt. Hebben jullie ook nog een update over de inzamelingsactie? Uh, welke inzamelingsactie? van de 10 van de, van de jaar bestaan of zo, van de jubileum. Mm -hmm. Hebben we allemaal opgegeten en opgedronken. Ja, dat hebben we opgegeten en opgedronken. Maar, ik, misschien bedoelt hij een ander iets? Zou kunnen, ik gok maar wat. Oh. Ja. Uh, voor die politieagent. Oh, ik wist niet dat daar een inzamelingsactie oh. was. Oh, ja, heb ik ook gehoord, ja. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Ja, ja. ja, dat ja. zijn natuurlijk mensen die dat helemaal zien in het licht van uh, allochtonen en immigranten en zo. Mm -hmm. Uh, ja, dat is voor gedeelte misschien wel zo. Uh, ja, dat is wel zo. Maar ja, de, bij de miserabele, bij de Franse koning, als je, als je het beleid maar slecht genoeg maakt, dan gaan de lokale bevolking ook in de revolutie uh, ja, komen. Dat, uh, en uh, ja, Frankrijk is ook geen pretje qua economie en regelgeving. En uh, mm -hmm. niet eens iemand zijn toilet repareren zonder vergunning. Je kan zet je buren je buurier aangeven. De laatste stand was dat hij drie, vijf keer meer had opgehaald dan er was opgehaald voor de familie van de tiener. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, Dat zegt ook wel wat, hè? Ja, ik weet niet wat daar gebeurde, maar ik denk dat het klinkt een beetje zo'n excuses achteraf. Net zoals die vijf agenten, die, die figuur in het Haagse, dat was ook bij zo'n festival, of zo. Oh ja, ja, die, ehm, hoe is nou, uh, god zeg kwam onder een hartafval, was het geloof ik. ja. ja. dan komen ze achteraf met een excuus. Ja, ik voelde me bedreigd. Uh, ja, ik rook drugs. Ja, ja, Nou ja, goed, ja, nee, ja, dit, um, ja Frankrijk zel... is wel apart, ja? uh, apart wat daar gebeurt. Mm -hmm. Die gele hesjes hebben ook tijdig uh, ge, ge, gereld. En uh, ja, dat waren voornamelijk allochtonen, geloof ik, die uh, niet eens waren met de verhoging van de dieselprijs. Ja. Het is gewoon een, een samenleving die een beetje op scherp gesteld is. En uh, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat soort dingen, denk ik. Van. Ja, uh, ja. Ik denk ook van, uh, gaat dit nog overwaaien naar Nederland, weet je wel? Want kijk, de ja. overheid die, die kan dit gewoon gebruiken als een excuus om social media uh, op slot te ja. zetten. Ja, uh, ik denk die, dat dat wereldwijd gaat gebeuren, hè? dat ze dat dan, ja, uh, ja een of ander false flag verhaal, en dat ze dan wel zeggen van, ja, je moet, nou, je kan, het moet afgelopen zijn met de anonimiteit op het internet. Maar dat ja. wordt nog een hele strijd, denk ik, Het wordt heel moeilijk om dat uh, af te schaffen. Nou ja. Je Wat kan wel doen? bij je internet service provider dat je daar KYC moet doen en zo, maar die weet toch al wie je bent, omdat je de rekening betaalt. En dan, uh, ja, dan... Dat wil niet zeggen, daarna heb je nog VPN's en Tor en uh, je hebt allerlei dingen om anoniem te zijn. Mm -hmm. dus, uh, ja, ik denk nog niet dat ze dat makkelijk gaan winnen. Het gaat meer om het wissen van berichten op, uh, op, op Facebook en noem maar op Twitter. Wissen van berichten? Ja, ja als jij uh, aan het filmen bent, wel erg ergens zijn. Ja, ja. ja maar dat is, de, dat is het excuus natuurlijk nu. Ja, maar ja. je weet wel hoe dat verder gaat... en op een gegeven moment, uh, als je zegt... Ivermectin is, uh, is best wel handig tegen tegen COVID, ja. dan, uh, dan zeggen ze niet van nou, dit was alleen maar bedoeld om uh, te zorgen dat wij niet gereld werd ofzo. Dan blijkt dat, uh, dat er opeens uh, 23.000 andere dingen ook op een verlanglijstje stonden. Oh. Want, die waren, want het kost ook levens. Hè? Als jij mis, medical misinformation geeft, net zoals Azarella jouw uh, mm -hmm. levens kost. Uh, het is net zo gevaarlijk uh, medical misinformation, hartstikke idee. Ja. Mm -hmm. De racisme en een verkeerde pronoun gebruiken. En dan, nee, de, de lijst is, uh, is heel lang, denk ik. Mm -hmm. ja, ja. Ja, daarom, kijk, als ze als, als, als hier allemaal rellen zijn, ja, die uh, kabinet die vindt dat geweldig. Sowieso, dan hebben ze weer een state of emergency. Nou ja, je zei zelf al van, nou ja, uh, het kabinet is niet populair, dus dat dan moet vallen. Maar dus dan zijn ze weer demissionair. Wat betekent dat ze weer de meest draconische maatregelen ja. erin mm -hmm. kunnen jassen? eigenlijk ja. makkelijker demissionair zijn. Ja, ja, ja dat is denk. Uh, mooie uh, trouwens. Hallo jan ja. Mark. Ja, ja, ja. ja dat, uh, nee, maar dat, over dat demissionair, daar had ik ook nog even over nagedacht. Want mm -hmm. ik, ik ben, tegenwoordig ben ik een beetje kribbig als het gaat om uh, de, de verheerlijking van uh, ontzicht en Renske van Leijten. En uh, <laughs> met Renske is het ook uh, nu gewoon... Uh... Ja, die heeft een soort aureool gekregen, nou ze uh, na 17 jaar is opgestapt. <laughs> En dat dan, vanwege ja. de toeslagenaffaire, uh, krijgt ze een hè. Terwijl ze, ja, ja als je een stukje met uh, Twan Manders, dan word je niet echt blij van, hoe ze daar was. Nee, maar ik vind het echt ongelooflijk. Kijk, weet je wat het is? Het is vooral heel treurig dat er gewoon uh, mensen die, die van zichzelf claimen dat ze wakker zijn. of een beetje anti-establishment zijn. Die, die, ja, die lopen daar dan toch weer zo achteraan, weet je wel? Het is ongelooflijk. Kijk, dat, uh, van de, ja ze, ze is gewoon een wijf die gewoon, uh, gewoon in één adem genoemd mag worden met Anton Mussert wat mij betreft. Alhoewel Anton Mussert die, die kon geloof ik nog wat. Die heeft een kanaal gegraven of ofzo. <lacht> die, die, die Renske Leiter, ik weet niet of die ook, ook nog iets kan. Maar anyway, uh, ja, nee, ja goed. Uh, ze heeft ons wel allemaal vastgezet en zo. En, uh, ja, spert maar ze heeft ook goede dingen gedaan. Ik noem eens twee op. Nou, dat kan ik niet. Kan maar één ding, de toeslagenaffaire. Dat is het enige wat ze op kunnen noemen. In 17 jaar. Heeft ze een keer haar, haar, haar uh, werk als Kamerlid gedaan? Heel bijzonder gewoon. Dat je dat doet, hè? Daar wordt ze voor betaald. Maar anyway. Heb je die Rutte staan juichen. Toen, die, toen zij dimensionair waren. Dat hij daar stond te lachen van. Ha, nu kunnen jullie ons niet meer wegsturen. Ha, nu gaan we nog heftiger. Volgens mij ja. hebben ze die avondklok ook nog ingevoerd. terwijl ze dimensionair waren. Ja, ja, ja. Ja, weet je wel. Dus, dus uh, dimensionair. Dus wat dat betreft. Uh, nou, lekker hoor voor elkaar. En ik geloof dat die directeur van de Belastingdienst heeft ook weer een vette bar gekregen Dus er is helemaal niemand geslachtofferd in het hele verhaal. Of niet... Uh, maar ja, het is. Uh, ik, ik, weet je en als, als het gaat om. Uh, ja. Ze doen nog niet eens hun werk, hè, die lui. Ik bedoel, toen die, die uh, Baudet dan. Uh, die had dan. Uh, van ja, oké, okay, die, die griep moet hij nog op de A-lijst. Want er konden alle maatregelen konden in één keer worden afgeschaft. Die COVID-griep. Nou, die is van de A-lijst af. Maar we hadden toen een debat over, want het was duidelijk dat de IFR op een milde griep lag Nou, en, en dan zie je, er is niemand er zit helemaal fucking niemand daar, er zit geen Renskeleiter, er zit geen ontzicht die zo tegen zijn en die zo strijden zijn voor ons, die zijn, ze zijn er niet eens ze worden ervan betaald om daar te zitten en ze zitten er nog niet eens en dan heb je een Forum voor Democratie die dan er gewoon in het luchtledige zit te vertellen van nou jongens, het moet van de a want, uh, en, maar, er is ook een reden dat ze er niet zitten want niemand heeft een verhaal dus ja, Het valt ook niet te debatteren. Want ja, als iemand al gelijk heeft, ja, moet je het doen. Hè? En hij moet er toch op blijven, want is zo corrupt zijn ze al. En uh, uh, nou, ik, uh, ik kan er niet meer tegen, hoor. En uh, weet je, ik vind het nog erger dan die... die kijk, Mark Rutte en, en hoe heet het? Kaag heeft iedereen een ekel aan. ja. Maar ja, Het is gewoon uh. die, die, die omzicht en die Renske Leidt en ook die, ook die dikke zeug van de, van de BBB. Weet je wel, uh, dat is... Caroline van de Pocht ja, maar ik bedoel, weet je dan loopt iedereen nou, trouwens bij Carolien lopen ze misschien nou weer wat minder erachteraan, ja. die, komt, die komt nou niet meer op, de, die komt nooit op een boerendemonstratie uh, nou, de BBB in de landen, die uh, die heeft al uh, ja, een motie over dat uh, de maatregelen tegen de boeren op moeten worden houden van stikstof dat hebben ze al uh, getoppedeerd, want uh, stikstof is toch nog een uh, heel groot probleem in één keer, en uh, je ziet ze toch gewoon, uh, nou daar, daar op, op, op het gebied van BBB worden ze misschien nou langzamerhand, uh, dan heb je dus, Spijtstemmers, zoals ik ze maar noemen. Maar uh, ja, het is ongelooflijk. Gewoon iemand die doet één ding goed in 70 jaar. En dat is dan een fucking heilige. Nou, ik, ik trek het niet meer gewoon, eigenlijk. Hou vol. <lacht> Hou vol. Ja, als, ik, als ik nou nog iemand tegenkom. die uh, over een renske van een Ik heb een paar. gewelddadig word ik. <lacht> je ziet wel hoe dat werkt, hè? van die uh, bliksemapleidertjes. die ze dan uh, aanbieden aan de bevolking. Van, uh, nou, als je ontevreden bent, hebben we ook iemand voor je. Eigenlijk is het hey, als je niks door hebt dan hebben we Mark Rutte maar als je, als je, als je het uh, erg jeukt aan je adels te hebben, we Renske van Leijter voor je, of Caroline van der Plas heb jij je protest uh, in de omzicht yeah, heb je je omzicht, je hebt hier Renske en dan is het toch niet eens uitgesloten dat het niet een 1-2'tje uh, is met die hele fucking dat hele fucking demissionaire kabinet wat waren ze blij dat ze demissionaire waren god god god <tik> nou ja, in ieder geval dus tot zover maar wens. <lacht> Welkom. Leuk dat je erbij bent. <lacht> Trek een biertje open. <lacht> ja. uh, Rogier die, uh, die zegt, die houdt op mijn type, want jij bent er. Hij uh, had daarvoor <lacht> nog wel wat getypt hoor. De, de, dat, dat onderzoek naar corona wordt al overal onder uh, de stoelen en banken gestopt. Komt nooit meer boven water. Dat ja, nou, dat was dus met die WPG. Ja. Die WPG, die konden doorkomen uh, om, op voorwaarde dat er een corona-enquête kwam. Hè, dat was een ja. beetje de deal, en dan kon iedereen voorstemmen, want we gaan het allemaal, we gaan toch gaan uitzoeken of het nou wel uh, ergens goed voor was. We gaan eerst even die wet erdoor. Nou, is die wet erdoor? Hup, nou, die hele fucking enquête is niet meer nodig. Weet je, al klaar. Ze hebben ja. al ja gestemd. Wat een flauwe kul ook weer. Nou ja. Mm -hmm. Ja, en wat je ook zegt, dat is altijd dat dit soort mensen, die krijgen dan ook nog baantjes, dat is de volgende trap in je kruis die je krijgt. Uh, uh, dat is, uh, dan denk je van, nou, uh, nou zullen ze we wel helemaal uh, verdwijnen af van mijn beeldbuis. Nee, dan zie je terugkomen als directeur Schiphol of zo. Of, uh, in Amerika ook zo, die Laurie Lightfoot, weet je wel, die, die Beetlejuice uit Chicago, die voormalige uh, burgemeester. Ja, die gaat gewoon uh, nadat ze weggestemd is. Teaching health at Harvard. <laughs> die ziet er oh, niet bepaald health weer uit. Die Comey, die grote crimineel, die gaat ethics uh, lesgeven. Uh, ook ergens in de college. Uh, ja, het is ethical leadership, gaat hij aangeven. Ja, maar het is, dan, het is dan nog niet eens die lui waar we op gestemd hebben. Maar bijvoorbeeld die directeur van de Belastingdienst heeft volgens mij niemand op gestemd. Nee. nee. Die, heeft, die heeft nou volgens mij ook weer een topfunctie. Gaat hij doen. Falen uh, uh, gewoon omhoog. Ja, en Fauci die uh, Fauci ging, had geloof ik ook, ook uh, leadership tot nu ook weer. Het is allemaal van, die, van die, die, die, die, die laatste functie is nog de grootste, grootste trapnader. Ja, die opvolger van Fauci hoort hij elke keer? Die, uh, die Levine, is dat Levine? Nee, nee, het, nee, dat, nee, dat, nee. nee dat, uh, Levine is de minister. Is van heeft optional... te hots, maken. Hots, Hotski of zo. Hots, Hotsky. Hotsky. Wat, hot <s2> Niet Walenski Nee, nee, nee. Maar die, die gast, die, ja, dat is ook een, als je hem ziet, dan... Ach man, dat is zo verschrikkelijk vreugd. Maar die... Uh, hm. hij, had, hij had wat lelijke dingen gezegd over, over Rogan en over uh, hm. Kennedy Jr. Tuurlijk. En uh, toen zei... Uh, ja, dat het allemaal desinformatie was en zo. En, allemaal, uh, nou, en toen zei uh, uh, Rogan van, nou goed, uh, krijg je van mij een ton? Mag je zelf besteden aan een goed doel? En dan, oh uh, ja, die Audi, uh, hotels. Ja. hotels. Ja, hij ja, niet de opvolger van Foutie, toch? Dat is gewoon nee. een oh, viraal. Oh, ik dacht hij. Oh, nee. nee nou, ja, de, de, een die, die, die, die kun je beter vergelijken met. Uh, maar van Randst. Nee, die nou, die. Op Oostroost. Op zo iemand. Daar nou, kan je mee nou, vergelijken. Nou, ja. nou, op Oosteraus van Amerika, oké. Okay. Uh, uh, uh. Maar dat die ton. dit was al opgelopen naar anderhalf uh, miljoen. Ja, ja, ja. 3 miljoen, geloof ik al. Oh, is dat 3 miljoen? Ja, ja, ja. En uh, 3, miljoen voor, maar, uh, 3 miljoen voor een goed doel... mocht hij zelf uitkiezen wat het was. En, uh, maar op een gegeven moment had iemand in de comments gezet... Uh, van, toen was het dan anderhalf miljoen van... ja, misschien houdt hij niet van goede doelen. Ja, het mooie is ook, hij zei zelf van... ja, debat, uh, of, of wetenschap vindt niet plaats in een, uh, in een debat. Dat moet je doen op een, uh, in een peer-reviewed journal. Een wetenschappelijke journal, zo Maar... Aan de andere kant zit hij wel op Twitter in 160 karakters tegen iedereen van zich af te slaan. Het, het, het, en snedige opmerkingen te maken. Mm -hmm. Daar kan dan kennelijk wel. Kan, je kan wel 160 karakters debatteren, dat is allemaal oké. Okay, maar uh, voor een miljoen uh, aan een goed doel. Uh, bij je Jeroen gaat zitten, dat moet je vooral niet doen. Nee. Ja, ik zag ook. Een, die, die RFK Junior. Die werd uh, ook aan de tand gevoeld. door een of andere ja, huisarts of zo. Die zei. Ja, uh, en en, en zo'n soort. Uh, Interviewer, zo, als die ook uh, Jordan Peterson interviewde, weet je wel. Die zei. Uh, so, what you're saying is. Uh, um, en dan, dan vatten ze hem samen met iets wat hij totaal niet gezegd had. Uh, eh, ik wil even kijken of ik die namen kan vinden. Uh, ja, ik, zag hem wel, ik zag hem wel laatst weer, die kinderen uh, die bij. De, de, hij werd geïnterviewd door een vrouw. En, um, ja, ja hij zei. Hij, hij zei van, uh, nou ja, goed... Cathy uh, Newman die... was het uh, bij Jordan oh. Peterson. En die zei de hele tijd... Zei die van, uh, so what you're saying is... en dan kan er iets totaal fout zijn. En dan had hij ze ook wel. But what I'm hearing, zei deze... <laughs> but, but, uh, but what it sounds like to me... that you're saying dit en dat. En dan moest hij steeds zeggen... Nee. maar die, die huisarts die, die werden ook ongenadig uh, neergesabeld. Want ja, door de kippenpokken-vaccin... hebben we, nou geen, um, hebben we de kippenpokken uitgeroeid. En, uh, RFK Judy, er komt gelijk met wat feiten. Ja, je kan wel zeggen dat het tegen kippenpokken heeft gewerkt. Maar het, ge het levert ook jaren later de shingles op. Uh, ik weet niet precies wat dat voor ziekte is in Nederland. Maar het is een algemene, je immuunsysteem is daar Dan krijg je shingles. dus ook een bijeffect van die, uh, van die uh, covid -partum. Is dat gordelroos? Is dat gordelroos? Oh, maar wel, het, ja. Ja, het zou wel kunnen, ja. Ja, ik denk het wel, ja. Schengel. Hij was ook nog bij, uh, bij uh, Reason.com met die uh, ach, met zwarte haren, hoe noem je die hoe heet die gast nou? Hij kent wel die, die, die, die hoofdredacteur van, uh, van de Reason. Ja, Gillespie, Nick Gillespie. Ja, Nick Gillespie en nog ja, iemand. Uh. Ja, Schortelroos, uh, inderdaad. Uh. En die, uh, die probeerde hem ook aan de tand te voelen. Dus uh, die, uh, die nam toch op voor vaccins en uh, ja... ja. Ja, je werkt, verloopt, eh, Veel ja. conspiracy theories, dan kan men er accounts op met vijf theorieën zetten of zo. Maar... Bij Reason? Ja, bij Reason, ja. ja, dat, ja nou, dat is, is dan niet ja. zo over conspiracy, maar ze probeerden hem wel, uh, te, ja tenminste wel te zeggen: van nee, maar factsens die werken toch wel over het algemeen. Hm. Nou, ja, ging, uh, dat ging. Tenminste, dat fragment heb ik gezien, in ieder geval. Ja, Oké, okay, nou, ik weet bij die dame. Ja. Die begon ja. gelijk heel snel van. Uh, ja, ja. Hm. Uh, je, je doet alsof, het, alsof er mensen ziek van worden van die vaccins. En zo. En, en je zag Kennedy gelijk. Oh, dus je, er worden geen mensen ziek van die vaccins? <laughs> nou ja, natuurlijk wel een paar. Niemand zal zeggen dat, dat er niemand ziek wordt. Maar dat zei zij net zelf. Dus dat zat er, ja. en het is raar dat ze bij zo'n Jordan Peters en ook bij, bij hem, dat sturen ze zo'n reportje, zo'n verslag, zo'n bimbootje op, op hem af, die gewoon nergens wat vanaf weet. Ja. en die worden al helemaal in de bank gehakt maar die denken ah ja, dat ze gewoon uh, die, ja. die hebben natuurlijk de hele wereld achter zich staan dus die denken dat, dat, ja. ze, uh, ja, dat ze gewoon gelijk hebben ze zijn geboren met gelijkheid dus uh, is, is de, de misinformation is van alle kanten gezegd dus dat moet heel makkelijk van de tafel te vegen zijn nou, ik, maar ik ja, vind het hij ook niet... wel grappig van, uh, dat, die, dat die, die vrouw die begon met van uh, nou ja de, die vaccins en uh, junior die zei van uh, nou ja ze zijn niet getest en die vrouw zei dat is niet waar ja. En, en, uh, maar toen begon hij van, nou ja, wij wouden graag die testen zien. En we hebben, en wij hebben, en wij hebben gewoon uh, geprobeerd via een rechtszaak die testen ja. te krijgen. Maar we kregen ze niet. Ja, dus, en, en dat weet die vrouw natuurlijk helemaal niet. Nee, en, nee. van, ja, en, je, en je kunt ook alles over die rechtszaak kun je nalezen op een website. Dat staat er allemaal op hoor, van uh, we hebben ze geprobeerd. Maar uh, nee, nee. Dus, ja. uh, maar dan, dan, uh, dan ja, dus, weet je, maar in de, de hele de tijd hè. Op... De... Ging maar hij de hele tijd. Hij kwam, hij kwam steeds met het ene feit na het andere aan. Ja. En, uh, ja. Maar het is ja. dan die felheid, die, die direct die vrouw van. Dat is niet waar! Ja, <laughs> En daarna hoor je, je er niks gedaan. meer van, hè? Nee, daarna was het klaar. Van, uh, oh, oh ik, ik heb verder geen bewijs, geen argumenten, helemaal niks. Heb ik. Ja, dan, dan moet ik het maar uit laten jeuzelen. Ik heb, ik, ik, ik heb mijn best gedaan. Het, is het vreemde dat als, als mij dat zou gebeuren en ik zou gewoon keihard zeggen van dat oh, is niet waar, het is wel getest en dan komt iemand met uh, boekhouding en de bewijs van de, van de lui zelf dat ze die getest hebben en dan, dan zou je toch zeggen dat ik daarbij mezelf de raden ga van shit, waar heb ik die informatie vandaan ik zit, ik zit gewoon in een, in een grote misinformatiepool ja, maar, maar dat is, dat is dat toch ook geen manier alweer. van interview. Dat is toch geen manier van interviewen. Als, nee. als iemand iets buiten nissig zegt, dan, dan, dan vraag je van goh, hoe komt u daarbij? En ja. heeft u daar bewijs voor? En, en ja. uh, legt u eens ja. uit? Ja. Dat is dat hoe je is interviewt. Eh dat... hey, ja. Nee, maar dat is helemaal veranderd. Hè? Want vroeger hadden ze dat had die Bob Murphy ook eens opgemerkt dat uh, zeg maar zo'n zo 15 jaar geleden nog dat ze dat ze zeiden. Nou, uh, hoe weet ik veel. Uh, Trump zegt uh, deze beweringen. Dat is een feit, heeft hij dan gezegd. En hier hebben we een gast die zegt uh, dat dat allemaal onzin is. En, en eigenlijk zaten zij daar dan als neutraal tussenin. Uh, ze nodigden wel allemaal mensen uit die bepaalde meningen hadden, natuurlijk. Ze, ze gingen nooit Trump vragen, wat hij ervan zei. Maar daar beperkte zich de partijdigheid toe. Dat ze gasten uitnodigen die dan uh, uit, uit gingen leggen waarom die ander ongelijk had. Maar nu zeggen ze gewoon. Trump, die de totaal onzinnige, ongefundeerde leugen zei dat hij de verkiezingen gewonnen had. Uh, en dan, dan zegt eigenlijk de reporter, die gaat al gewoon uh, uh, zeggen dat het onzin is. Ja. Maar Josje wil ook nog bewijs zien. Ze pretenderen niet meer uh, onafhankelijk te zijn. Dat is een beetje het ja, verschil. Josje ja, ja. wil ook nog bewijs zien van dat hele interview. Ja, ik denk dat Josje het beter zelf uh, nog zoeken. Ja, en... ik weet waar, waar je dat kan vinden. Oh, oké. Okay. Nou, ga ja. jij het even in de groep? Ja. Ja, vol, volgens mij was de titel iets met van uh, dat, dat uh, hij uh, dat het dat een tegen hem gebruikt werd. Dat hij een antifaxer was of zo. Dat, dat, dat, dat, dat, zoiets stond er in de titel, bij mij in ieder geval. Nou, het, het is bij part of the problem behandeld, weet ik in ieder geval. Okay. Dus uh, daar kan ik hem wel weer terugvinden. Ja. Maar over een materiaal wat wel eens onder het tapijt geschoven wordt, hebben we hier ook nog een artikeltje. Want uh, Biden die heeft openheid uh, gegeven, net als iedere president bijna ieder jaar doet, uh, over de JFK-zaken. Uh, Elke keer worden weer nieuwe dingen onthuld. Maar uh, ja, het meest belangrijke blijft gewoon onder het tapijt liggen. En als het dan uh, Biden ligt, uh, blijft het definitief onder het tapijt. En het gaat dan om 2% van de, van de informatie. Dus jullie mogen alles over de moord op de John F. Kennedy weten. Eén dingetje, dat is een soort, uh, staatsgeheim. Waarschijnlijk het belangrijkste stuk. Ja, maar er is niks aan de hand. het heeft alleen maar te maken met beschermen van weet ik veel wat. Mochten uh, jullie dood. een gok doen van wat kan dat dan zijn? het is zo belangrijk heeft. dat niemand dat mag weten? Iedereen is dood, behalve het instituut dat daarbij betrokken was. Dat bestaat ja, een... ja, ja, ja, ja. <laughs> een heel klein onderdeel van alle informatie. Ik bedoel, als het de maffia was die John F. Kennedy had doodgemaakt. Ja, ik bedoel. Of als het de Russen waren. Ja, ja, Dan mocht je dat vast niet geheim houden dat Brezhnev daarachter zat. Uh. Ja, ja, ja. Was het was toen nog, hè, geloof ik. Ja, dat kan, ja. ja, Is inmiddels ook dood? Nee, die zal dan wel niet zijn geweest. Als het de Russen waren, had, had Biden het wel meteen geëtaleerd, denk ik, hè? Ja, was dan naar ja. buiten gebracht voordat, uh, voordat het gebeurd was, hoor En als het de maffia was? Ja. Yeah. denk ik toch dan ook. Ik bedoel... Uh... Ja, dan... alle, alle, alle mafiosi uit die tijd zijn allemaal, uh, zijn allemaal dood. Ik bedoel, uh, Joe Columbo is dood. Hoe heet hij nou? Ze zijn allemaal dood. <laughs> ja, natuurlijk. Uh, ja. Iedereen uit die tijd is dood. Dus, uh, maar kennelijk kan je nog niet... Uh, en dat zal met 9-11 ook zo zijn, denk ik. Er kunnen ook uh, bepaalde dingen niet boven water komen. Nooit niet. Nee. Maar wat zou dat dan zijn, wat zo belangrijk is, dat we dat niet ja, mogen dat weten. Er is een figuur die dat allemaal had doorgelezen en die zei dat de CIA er wel degelijk bij betrokken was. Stel <lacht> oh. jij nou complottheorieën hier, Peter? <lacht> so, jee, straks worden we van YouTube afgevoerd. Ja, nou, ja, ja. Ze zullen er uiteindelijk wel een beetje een verhaal van maken van uh, dat het een soort Ja, oké, okay, het was misschien wel iemand van de CIA, maar de, een rotte appel heb je in elke organisatie. En dat was vroeger, uh, weet je al, zo. Ja, maar dan, dan hadden ze dat gedaan. Maar het, het, het, het wordt nu niet naar buiten gebracht. Het blijft verborgen. Maar wat moeten nog... Wat, moet, wat weten we nog niet? Dat we <laughs> wat, wat, <laughs> het, zijn we toch wel eerlijk geweest... dat, toch een CA, dat de CIA er wel iets mee te maken had? Of iemand van de CA? Of, of nee, dat nee, het. Nee, oh, nee. Is dat alleen maar nee, allemaal uh, speculatie. speculatie? Allemaal speculatie. Bij onze Fox-verlater... Uh, ja. uh, Tucker Kalsen. Kalsen, die had iemand gesproken, die, die alles gelezen had en die zei dat. Ja. Uh, maar die kon niet bekendmaken wie dat was. En dat, als ik als ik die persoon was, dan zou ik ook al een nieuw willen blijven. Uh, uh, uh. Voor je te weten wordt je assasineerd. Ja. Uh, uh. Ah, ja we, toen nu toe moeten nu gewoon geloven. Ik weet niet of jij ben jij in dat gebouw geweest, waar, in Dallas, waar het vanuit geschoten is? Niet in het gebouw, nee. Wel door. Maar je moet hier wel een verdomd goede scherpschutter zijn als je dan op een rij in de auto. En als je ook ziet hoe die kogel dan in het hoofd, of tenminste hoe dat lichaam heen en weer ging. Ja, dan, ja ik weet niet. Uh, Lijkt hoe je, wat je, als die, die, wat, Alsof hij van vooraf af geraakt wordt. Hè? Ja. Zo, het <laughs> ja. Het hoofd gaat naar achteren toe. Ja, hij is gewoon zo dat die kogel hem terugkaatste En dan in zijn. Uh, de back and keem. to the left ging uh, er altijd. Uh, uh, dus uh, maar je moet ook helemaal bijna uit het gebouw hangen, wil je zo'n schot maken, weet je wel. Ja, en wat ook al verdacht is dat de schutter dan gelijk dood is. En dat de schutter van de schutter ook gelijk doodgeschoten wordt. Ja. Uh, ja. Ja. Yeah. Nothing to see here. <laughs> dan is het wel een cover-up, zou je zo zeggen. Ja. Uh, uh. Nou, als er een Biden uh, ligt, uh, komt het nooit naar buiten. Want ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Dus, dat wij het niet weten. Hm. Ja. Ja. Maar nou, dan zijn we bij het laatste. hè? Ja, we gaan al zo'n uh, streep erin. Dan bij het mm. laatste bericht, Wauw. Ja. Winter erbij ja, Het zou wel die... zijn, als die, uh, die Kennedy dan president wordt, dan die, uh, die heeft al een mening over wat er is gebeurd, toch? Ja, die heeft mm -hmm. ook de mening dat het uh, CIA was. Ja. Nou, goed. Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we eerst natuurlijk even aan de rad draaien. Ja. Ja, maar het zou ook wel zijn als, stel dat een uh, RFK, wanneer Robert Kennedy aan de macht komt, en dan blijkt het ook gewoon maar een puppet te zijn, weet je wel? Ja, maar ik denk dat, dat daar moet je wel van uitgaan. Niet dat, dat het een puppet is, maar ik denk dat je, als je, als je in, aan het hoofd van die. dat je macht heel beperkt is. Want uh, ja, je, er zit gewoon een enorme organisatie dus die gewoon helemaal tegen je is. Moet jij wat moet jij tegen die vaccins gaan doen of zo? Uh, denk je dat je dat daardoor krijgt? De, de, uh. de taal, opstand uitbreken. Al die lui die zitten op de payroll van Pfizer. Uh. Nou, maar als, als, er, als er helemaal geen macht was voor uh, buitennissige figuren, zeg maar. dan zouden ze ook geen. Uh, problemen mee, mee hebben. Nee, dan zouden ze ook geen verkiezingen vervalsen of een president neerschieten. Um, dus als het echt helemaal niks uit zou maken, dan, zouden ze, dan hoeven ze dat ook niet te doen. Dus kennelijk uh, kan het natuurlijk wel zijn dat, uh, dat de ene president meer uh, gunstiger is voor de, uh, één deel van de corruptie. <laughs> en, en minder gunstig voor het andere gedeelte van de corruptie. Dat de andere gedeelte van de corruptie boos wordt. Ik bedoel, kijk, uh, Trump was uh, anti-green deal bijvoorbeeld. Ja, dat was, en... bijvoorbeeld met Trump toen ging Nancy Pelosi met de, met de nationale jet ergens naartoe. En toen uh, zei hij, nee, dat, dat kan niet zonder, uh, vanwege COVID of zo. En dan moest ze, was ze op weg naar de regeringsjet <laughs> En dan moest ze weer terug. <laughs> en dat waren wel van die Trump-geitjes, dat, dat soort machtheid had hij dan wel. Dat is uh, een vliegtochtje met de regering, Zet, kon ons zeggen. En, uh, ja, dat, uh, daar zullen ze wel voor balen, denk ik. Ja, maar goed, hij heeft, die, Green, die Green Deal heeft hij wel tegengehouden. En dat, daar zit natuurlijk ook een hele hoop geld in. En uh, ja, Biden is eigenlijk wel de perfecte. Die is, die is bijna op alle vlakken corrupt. Ik bedoel, er is niet, eigenlijk niks te verzinnen. Waar hij is uit Afghanistan gegaan. Maar ja, dat, dat, dat is weer gewoon nu vrolijk verder in Oekraïne aan het gaan. Dus. De, Military. Uh, en dat dus zo'n complex, heeft daar uh, zijn hobby ja. gevonden. Niet dat ze minder wapens zijn gaan verkopen. Nou ja, dus ik weet De mensen mogen dat in de chat. Een, wat, wat, wat, iets positiefs over Biden. <laughs> Op welk vlak is hij niet corrupt? Waar, is, waar, waar, zit, die, waar, waar zit er iets van integriteit of zuiverheid? Maar <middellij> uh, <bij middellij> hij, hij geeft om zijn zoon. <laughs> ja, de dus smartest guy I know, zei hij. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nou, uh, misschien nu, uh, ja, zijn IQ daalt natuurlijk per, per minuut. Hij, hij was laatst ook weer, een beetje. Stopt. hij dacht dat hij in oorlog met de Irak zat nog steeds. En uh, hij, hij, hij liep van de podium af nadat hij, uh, nadat hij, wat was het nou ook alweer? Ja, hij, hij, hij zei dat uh, we waren in een oorlog geweest met, of de independence war was tegen, had hij ook weer iets raars van gemaakt ja en, blender, en toen zei hij en dat was al een interview met van die softball questions en dat uh, was al heel makkelijk gemaakt en, en nog zei hij zoiets belachelijk dat, hij, dat, uh, dat ze er uh, niet omheen konden en toen liep hij gewoon van de set af hij liep gewoon van de, van de interview ja, af ben ik klaar mee hij schuivelde gewoon weg Weet je, wat, wat me ook wel grappig lijkt, dat ze op een gegeven moment gaan zeggen van... Uh, ja, ja, hij is dement, maar uh, als je daar, daar iets van zegt... Dan, dan ben je net als... dat je vetshaming, shaming, ben je dementie shaming aan het doen, weet je wel. En dan ben je ook een soort van... Uh, ja, een soort, soort white supremacist of zoiets. Dan je, dan, je mag niks vinden van iemand die dement is. Zelfs niet als je... Ja, een goede verdediging hoor. Ja, mm -hmm. zelfs, ja, maar misschien ben je minder geschikt als... als President, dan is het argument. Ja, ik, ik weet niet. Uh, gaan ze, ga ze hem gewoon onder de bus gooien en schuiven ze iemand anders bij de. Wat denk jij? Bij de Democraten? Ik denk ze hem onder de bus gaan ja. Oké. Okay. Ik denk dat dit uh, een beetje meer is dan de bargained voor. <laughs> maar ik, ik weet nog niet wat ze daar of ze nou dan die. Um, ik kan me niet voorstellen, RFK, daar kunnen ze gewoon niks, uh, niks mee. Dus ze zullen wel die Gavin Newsom of zo. Dat is een beetje de verwachting dat ze die naar voren schrijven. Of Michelle Obama Zou ook nog steeds een kans hebben. Zo'n zo uh, icoon, zeg maar. Hm. Ja, het zou het wezen. maar het... En Dat maakt nou ook niet meer uit. Na, na uh, Biden kan je elke uh, figuur naar voren schrijven. Oké, okay, Rogier zegt, je kunt wel feestjes vieren met Bidens. Drank, drugs en porno. Ja, vooral zijn zoon is dat natuurlijk. Uh... Ja. Ja, ja, nou, ik weet niet. Want die, ze hadden cocaïne gevonden, toch, in het Witte Huis. Ja, ja, ja. Ik pak na dat... Oh, nadat oh eind, eind, eindelijk komt het rat tevoorschijn. Oh. Ja. Maar, maar uh, dacht... jongens, huh? uh, jullie moeten even allemaal weer opnieuw showwiel, oh. uh, tenminste, uh, Ron Paul intypen, want het, is, uh, het ging niet Crisis. goed. Crisis. Ja, ja, ja. Dus allemaal weer even Helemaal. opnieuw... Uh, ja, ja, ja. Wat een werk. Wat een werk voor een paar EFL's. Ja, ja. Uh, was, uh, ik weet niet wat er mis was gegaan, maar uh, goed. Het is, uh, ja. nou, jongens, ga verder. Jullie zaten in een verhaal. Nou, ik vond het wel grappig met die. Er was cocaïne gevonden. En er was ook een vraag uh, overgekomen. En uh, Biden had gezegd van. Uh, hij, ik weet niet hoe de cocaïne in het witte hu huis komt. <laughs> het heet ook nog de White House trouwens. Maar <laughs> maakt ook niet uit. <laughs> <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, toen had iemand in de comment gezet van. Uh, hij weet zelf niet eens hoe die in het Wit-Huis is gekomen. Ja. Hij, hij, hij was Running for Senate, hè, had hij gezegd. Dus wat dat betreft. Uh, ja. ja. ja. Hey, werkt het ook als iemand Ron Paul doet zonder uitroepteken? Ja, je kan eigenlijk alles intypen. Oh. Ik vind het gewoon leuk als mensen ah. Ron Paul. Dan wordt de no, naam van, van Ron Paul genoemd. Oké. Okay. Yeah. Ja, en dan weten mensen, misschien gaan mensen wel googlen wie Ron Paul is. Ja, yeah, nou ja, ja zie je. Ja. Ja. Maar, uh, ja, dus uh, laatste kans mensen, laatste kans. Dan ga ik even op spin drukken. is um, dus dan 3, 2, 1. en nu ben je te laat. Hoppakee, dan gaan we draaien. Wie gaat het worden, wie gaat het worden? Oh jongens, het wordt, het wordt, uh... oh, dat is uh... Een lange naam, ik kon het net niet zien. Het begon met de A. De A. Elisabeth. Zoiets, ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ik kan best wel. Ja. Ja. ja. Ik kijk nog even terug op de replay. In ieder geval, uh, als, jij, als jij het bent, uh, stuur in een whisper even jouw uh, EFL-adres. En dan uh, maak ik het over. Ja. Dus uh, hoppakee. Ja. Er ja. is van alles in de chat gezegd, even kijken. Ja, ze wordt gefeliciteerd, Annelies. Uh, uh, uh, 1957. Uh, stuur even in, in Whisper jouw uh, jou, jou, uh, jou adres, dan komt het allemaal goed. Ja, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Jongens, oh, dus we staan vroeg klaar, joh. Uh, even kijken, hoor. Moet even de, de, de Roppakee, idee. En hier komt hij, hoor. Ja, laatste bericht, laatste bericht. Uh, de voormalige zakenpartner van Hunter Biden was uh, bereid voor uh, de Grand Jury... ...te verschijnen. Hij heeft uh, nooit... ...de kans gekregen. Ja, oh, dat ging natuurlijk op die rechtszaak. Net ja. was die gast bij Burisma. Die had toch ook een gesprek met de corruptie... ...met Biden opgenomen. Die werd niet lang daarna dood in zijn appartement gevonden. Ja. Uh, uh, uh. Ja, ik zou het... Uh, ...verder mee uitkijken. Uh, uh. Wie heeft er nou een, uh, inmiddels een hogere bodycount? De uh, Bidens of de Clintons? ja. Uh, <laughs> Als je in zo'n positie zit en je hebt zoveel corruptie achter je, dan moet het wel hard gaan. Het moet wel opgevoerd worden. Uh, er is ook bijna geen journalist die daar, van de mainstream media die daar aandacht aan geeft. Hè? Dat, uh, ja, ze zijn in één keer dood. Ja, geen idee hoe het komt. Ja, maar ik denk dat, daar, dat van dat soort berichten gaat eigenlijk, als je vanuit gaat, dat alles tribal is. Die wel... Uh, Bajali of zo, Balaji. Balaji is het geloof ik, die vent die een miljoen dollar uitloofde als crypto uh, geen miljoen bereikt had tegen 90 dagen of binnen 90 dagen. Uh, die was, hoorde ik laatst een interview zeggen. En die zei van, ja, kijk het gaat helemaal niet om, om ideologie of standpunten. Want neem nou uh, bijvoorbeeld uh, de covid vaccins. Daar zijn de partijen al vier keer van mening over gewisseld. Van eerst was er bijvoorbeeld... Uh, uh, uh, Trump zei, het is de China-virus. En toen, toen ging Nancy Pelosi, die ging Chinezen knuffelen in, uh, in, het, uh, in Chinatown, want het was zo so racistisch en xenofobisch. En toen later zei, bijvoorbeeld Kamala Harris, die zei weer, en, en later moest de democratie, waar hij weer enorm voor social distancing en lockdown enzovoort, en Kamala Harris die zei op een gegeven moment van ja, dat vaccin van Trump, dat uh, vertrouw ik niet hoor. En, en daarna werden de Democraten weer enorme vaccinvoorstanders, toen zij weer uh, aan de macht waren. En het flipte gewoon uit. Dus standpunten doen er niet toe. Het is alleen maar je tribe. Het gaat, gaat alleen maar om de tribe. En ik denk dat, dat het een reclame is voor een tribe. Als je kan zeggen, kijk, Hunter Biden, kijk, dit heeft hij allemaal gedaan. En hij krijgt gewoon een slap op de wrist. Hij gaat gewoon vrij uit. Dat is niet. Dat is niet uh, een punt. van oh, uh, Hunter Biden is een zwak punt van de, van de clan. Nee, het is juist een uithangbord. Want wie wilde nou niet bij een club horen waar je gewoon onschendbaar bent? Waar die gewoon de hele rechterlijke macht ja. zo controleren dat je, dat je zelfs wegkomt met waar hij maar bij weggekomen is. Ik bedoel, dit is gewoon een meisje. Die heeft, uh, die heeft een stripper als moeder en opa is Joe Biden. En, en daar. En als je vraagt Joe Biden hoeveel kleinkinderen heb je dan, uh, dan zegt hij zeven in plaats van acht. Want uh, die andere, daar wil hij gewoon niks vanaf weten, alsof hij niet bestaat. Dus ja. het is, uh, en dat is gewoon een, een reclame voor je tribe. Het is, een, het is niet kijk eens wat voor corrupte zorg het is, nee. Kijk eens waar wij allemaal mee weg kunnen komen. Zo sterk zijn wij. Ik zat zo, zo hoogstaak boven het systeem. Ja, ze uh -uh. dus trekt alleen maar mensen aan, denk ik, de politieke mensen. Ja. Er zit wel wat in, ja, inderdaad. Het is inderdaad wel, uh, ja, hoe het, hoe het werkt. Ja. En dat is net iets als met uh, positieve discriminatie. Want nou, de Supreme Court in Amerika heeft de uitspraak geweest dat universiteiten mogen niet meer, uh, zeg maar, makkelijker maken voor zwarten en moeilijker voor Aziaten. Uh, dat, uh, dat is een discriminatie op grond van rassen en dat mag dan volgens de Supreme Court niet. Daar wordt gelijk gezegd dat dat heel racistisch is. Uh, maar ik denk dat daar ook heel erg van uitgaat van, ja, zwarten zijn dom. Dat, dat, ga, daar, dat, ja. daar gaat het, dat zegt het eigenlijk. De Aziaten zijn slim, want die, die moeten benaderd worden en die, en die Afrikanen opgelicht worden. En worden zo'n Afrikaanse dame met zo'n pittig korte kapsel, die zei ook. ja, ik bijvoorbeeld, de enige reden dat ik in Harvard ben gekomen is affirmative action, dus uh, positieve discriminatie. En daar hoor je, hoor je gelijk wel iemand zeggen: ja, dat, uh, dat dachten we wel, uh, dat hadden we wel, uh, <laughs> wel voorzien. En zij gaan er gewoon helemaal niet vanuit dat het om om kundigheid, van je moet mensen die zijn, degene die je wilt tot een vliegtuig bestuurt, moet een kundig piloot zijn, of die een vliegtuig ontwerpt, moet een goede ontwerper zijn, of iemand die een brug bouwt, moet een kundige bruggenbouwer zijn. Nee, kundigheid doet er totaal niet toe, als je in de overheid bent, het gaat alleen maar om narrative tribes, en uh, ja, je gaat gewoon zorgen, dat uh, als, je, als je een hele berg uh, lesbiennes zonder uh, affirmative, of met affirmative action bouwkundige diploma's, een brug laat ontwerpen, ja, dat is, uh, dat is een win. He, dat is eigenlijk net zoals ja. laten zien dat Hunter Biden gewoon vrijuit gaat. Kijk hier, wij zijn zo machtig dat we, dat we zes, zes lesbiennes met een affirmative action diploma een brug kunnen laten ontwerpen. Zo machtig zijn wij. Of en een onderzeeboot. Een onderzeeboot, <laughs> ja, dat is ook zo'n verhaal. Die onder onderzeeboot, die imploderende die wilden geen witte mannen aannemen, de, ja. omdat het niet inspirational Die waren niet inspirational. En, en ja, daar. daar dat is eigenlijk wat in Edward Shrug beschreven werd in die roman ook. Dat de, de onkunde, ja, dat is niet een. Het, het loopt natuurlijk wel vast, want technische dingen, een samenleving runnen en zo, dat vereist de kunde. Maar het punt is dat voordat het vastloopt, dan straalt dat eigenlijk enorme kracht uit. Van uh, kijk, wij kunnen de meest onkundige, wij kunnen een demente man, kunnen wij president van de VS maken. Dat, dat, dat hoeveel macht straalt dat wel niet uit? Wie wilde nou niet bij zo'n club horen? Wil je bij de club horen die, die echt gewonnen heeft... en die het presidentschap ontzegd is... en die daar in de gevangenis weggerotten? Nee, daar wil je niet bij horen, toch? Dus ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat omgekeerd werkt. Mm -hmm. Ja, ja. ja. Ah, ik, ik, ik, dat bericht over die uniform... Is jammer, vind ik dat, uh, dat ik dat gemist heb, zo. Wat wil je <laughs> er nog zeggen? even wat over zeggen? Ah, ik ben wel benieuwd in, uh, in wat voor uniform... waar moeten lopen eigenlijk met z'n allen dan? Uh. Ja, degene ja, die er niet in loopt... De uh... Zijn, uh... Herkenbaar, natuurlijk. Als, uh... Fashion je... is verspilling, hè? Fashion is verspilling. Al die kleren maken en zo, dat is allemaal verspilling. Ik denk een, uh, blauwe, een, een blauwe jumpsuit. Ik krijg ook een, een groot bo rood boekje met agenda 2030 erin, ja, misschien, misschien krijgen wij, het. Misschien krijgen wij Nederlands van een oranje jumpsuit, omdat het toch ja, maar... al. Fins zijn van oranje. Dan, uh, ja. Een oranje gymsuit. Ja, maar was het ook tijdens Mao niet? dat Blauw het blauw pakje? Ze... ja. Oké. Ze denken natuurlijk dat iedereen gelijk is. En dan, uh, of iedere onderdaan is gelijk. En dan willen ze ook iedereen hetzelfde kleden. Hetzelfde petje op, hetzelfde marcheren. Daar zijn ze allemaal voorstander van. Ze, ze, ja. ze herkennen niet dat sommige mensen talentvoller zijn dan en Of beter beter iets kunnen dan anderen. Zij moeten gewoon allemaal... Uh, onmachtig voelen, uitwisselbaar... en een nobody. Ze moeten geen gevoel... van eigenwaarde hebben. Uh, uit... Maar het is al vrij snel dat we in een uniform zitten. 20-30 toch? Ja, zo, ik, uh... ik betwijfel op het plan helemaal. Ik denk dat het 20-40 wordt. Ik denk dat ze wat gaan doen... is dat, je, dat ze dan... Uh, duurzamere kleding... moeten doen en dat er minder trends... moeten komen en... Uh... Uiteindelijk wordt het een soort eenheidsworst wat je kan kopen in de winkel. Ja, dat is ja. met auto's ook al gaan. Natuurlijk. Ja. Alles komt uit die windtunnel, het lijkt allemaal op elkaar. Ja. ja, dus Het is allemaal een beetje hetzelfde wat je dan koopt en dan moet je en dan een week, lange week kunnen. Het is ook allemaal een beetje doen. hetzelfde, denk ik. Ja, ja. ja. ja. Ah, Ze doen niet echt hun best om uh, continu populair over te komen. Dat kun je toch wel. Uh, hè? Ja. Ik denk niet dat dat een heel populair standpunt is. Maar het is ook nog niet echt gewoon door politici uitsproken. Die, die weten wel heel goed waar, waar, hoe ze moeten shoppen in dat WEF. Uh... Die, zit, die zitten nou te zuchten hoe ze dit nou weer moeten verkopen. Ja, ze weten ja, wel ja. dat ze een flink ja. schouderklopje krijgen als ze het aan de man weten te brengen. Maar... ja, Ik ja. denk dat ze dit nog gaan uitstellen gewoon. Tot alcohol ook verboden wordt. We hadden al een artikel van, van Oxfam NoVib. En daar werd het al gezegd van... De fast fashion, dat moet dan banden. Dus je moet slow fashion hebben. Okie <laughs> ja. dokie. Nou, het is allemaal smaakkeurig. Ja. Wow. We weer naar de tijd van vroeger. Dat je gewoon een, een, een blouse had. Waar je gewoon je leven lang meedeed. Doe ik nog steeds. Ja, ik moet zeggen. Ik heb inderdaad ook wel kleding hoor. Waar, uh... Nooit een reden om weg te gooien eigenlijk. Ja, bij mij is het gewoon omdat de knopen op een gegeven moment eraf springen. Maar de... <laughs> Maar dat komt omdat ik een dat beetje... Dat is een antipasta. Ja. <laughs> nee, inderdaad, omdat ik er niet meer in pas. Maar ja, op een gegeven moment... Uh, ja, dat is eigenlijk de reden, ja. <laughs> ja het uh, voor hebben ze daar op een gegeven moment ook geen... ook uniformen, toch? Of, of, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is inderdaad een uh, trieste bedoeling daar. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Nou, jullie zijn er snel doorheen gegaan. Dat komt omdat ik er wat later bij kwam, natuurlijk. Nee, we, gehouden, hadden ook, we hadden ook wat minder berichtjes. Ja, ook, Kijk, was ja, het zou ja, wel oplettend geweest allemaal deze week. Ik, ik zag ja. de dingen voorbij komen. Die, ja. Ik zie wel nog voorbij komen. De Lancet die heeft een, een studie gepubliceerd dat 74% van de. Ook met uh, de autopsies uh, uh, hadden ze gedaan op de covid-doden. 74% were caused by the vaccine. Oeh. En uh, na 48 uur was het, uh, was het uh, weer van het internet gehaald. Ah. Maar de Wayback way machine is natuurlijk mee dood ja. hopelijk al okay. Hartstikke idee in de memory hall? <laughs> <laughs> ja, uh, uh, uh. De vraag is wel hoe dat er überhaupt doorkomt. Dan. dan zit er toch een of andere rebel in de Lancet. Ja. Er was zo'n influencer, die is dood. Zo'n sportfitnessfiguur, een, sport, uh, een Duitse. Echt heel veel volgers. Maar uh, drie weken voor zijn dood had hij nog een interview gedaan. Dat hij, hij had vier prikjes genomen. Oh ja. Maar hij voelde zich er toch een beetje funky bij. En had zich een beetje om laten lullen. En toen heeft hij zijn bloed laten checken. En uh, die dokter zei: van, Nou, je kunt maar beter je bloed gaan verversen. En dat heeft hij toen ook gedaan. Maar uh, er kwam ook wat witte slierten uit en toen oh. was, allemaal, het was uh, ja, als het zo ver is, dan... Uh, als ja, ze zeggen die, die witte slierten, dat is de, de, zeg maar de binnenkant van je aderen die dan loskomt. Oh, oh. En, dat dat, denk... Want eerst dacht men dat het een soort van, dat het soort, uh, soort bloedklonters waren, die, die heb je misschien ook wel, maar die, die witte dingen, dat, dat, dat schijnt dan uh, de, de binnenvoering van je aderen te zijn, die loskomt. Uh. Ja, dat is niet gezond. Maar goed, dat was ook drie weken later dood. Maar uh, het is wel grappig van, uh, of grappig is het niet. Maar het is dan, je ziet wel, omdat hij zo bekend is dat ze de hele tijd melding van moeten maken. Dat, dat hij dood is natuurlijk. Ze kunnen het niet verzwijgen, want dan hij is te bekend. Hmm. Maar er staat nergens uh, dat, hij, dat hij vier prikken heeft genomen. Hmm. Maar dat, dat, dat interview is wel. Alleen dat is een heel lang interview, maar iemand die was, was slim. Die zei van ja, je gaat naar 14 uh, een minuut uh, 40 en dan, uh, dan vertelt hij het gewoon. Hmm. Ja, ja, en dan, uh, dan, dan, dan heb je het. Ja, zou je kunnen doen. Maar ja, dat is... Uh, ja. Maar ja, goed, het schijnt... dat uh, Door die badges zijn er wel verschillende prikjes geweest. In de zin van uh, hoe heavy ze waren. En je schijnt die nummers op te kunnen vragen. Dat is, uh, ik weet niet of mensen dat dan interessant vinden om dat dan te weten. Of misschien willen ze het liever niet weten. Mm. Maar, uh, maar het is niet allemaal... Als je een Pfizer-vaccin uh, hebt, dan, dan uh, ze zijn ze niet allemaal hetzelfde schijnt. Nee, ik hoorde nou die John Campbell, die had een video, die zei, er zit wel een factor duizend in adverse effects tussen verschillende batches. Oh ja? Wauw. Dus uh, ja, dat uh, kwaliteitscontrole was niet helemaal onder... Uh, maar maar. Het, is niet, het, is niet, uh, het is niet bewust gedaan dat men dat gewoon, je, uh, gewoon wou weten van nou, als we, als we dit erin gaan gooien en gewoon kijken wat daarmee gebeurt. Ja, of, uh, dat, dat, dat, dat, of is dat, dat, dat een complottheorie? Ja. <laughs> Ja, maar, nee, maar jij uh, zegt van het is misschien misgegaan of zo. Ja, uh, ik denk dat dat, dat dat het geval is. Maar uh, ik denk niet dat ze de controle hebben over wie wat krijgt. Dus, ja, het zou kunnen zijn... Nee, dat, nee, nee, wel... nee, dat niet. Dat niet, maar uh, nee, zo, zo bedoel ik het ook niet. Maar dat ze gewoon denken van we, we, we doen gewoon vier verschillende typjes. Net zo, als zo'n onderzeeboot. Je test hem gewoon tijdens productie. Gewoon uh, niet... Uh... Niet gewoon testen als prototype met, uh, ja, met zandzakken erin. Nee, je stuurt hem gelijk met, uh, met betalende toeristen naar beneden. Ja, gewoon, uh, nee, nou, gewoon welke, welke, doet, welke doet het beste. En dan, dan gewoon een real-time uh, experiment. Maar ja, ik, ik, ik, ik kan me niet voor... Hoe, kun je dat, hoe kan dat? Jij zegt dat het is per ongeluk. Maar dan, nou, dan... Ik had wel eens gehoord dat, wel, dat, dat, dat, wat er, dat die liposomen, die vetdeeltjes, waren... Waar dat mRNA in gedaan wordt. Want het is in principe onstabiel. Daar moet je het heel koud maken. En dan konden ze dat in die, in die vetdeeltjes verpakken. Maar die vetdeeltjes die drijven naar boven op het water. Dus als je, dan van, als je dan van bovenaf. Heb je er een heleboel. Of als je van onderaf pakt. Dan heb je heel weinig. Ah, okay. Dus dat zou kunnen zijn dat dat zo gebeurd is. Ja maar dan. Want ze hebben het ook over bepaalde kleuren. De blauwe batches. Die zijn anders dan de. Hmm. de, de... Ze hebben dat dan wel apart genummerd, waar dan een andere okay, ja, formule in uh, zit. Ze wachten daar toch een bepaald resultaat van, ja. ja? Ja, ik zit even hard op te denken van wel, hoe. Uh, ik zou denken, de, sommigen moeten naar arme wijken, <laughs> en sommigen naar rijke wijken. Mm -hmm. Ja. Oh. Nee, ik ja, weet ja, niet of ze nou specifiek een hekel aan armen of aan rijken hebben, want ik, denk, ik heb, ja, ik heb die zo van pensionaten. Of afdelen, wij, maar, de gebieden, de armen, ja. de, Ze hebben de armen nodig om de middenklasse af te persen. Ja, nou, en ze, ze willen die gebieden, huizen dus die uh, <laughs> postcode gebieden waar veel opstandige mensen zijn ja. Ja. ja maar die pakken die prikjes niet ja goed maar ja ook als hun ouders het pakken bijvoorbeeld ja dan gaat het gewoon uh, met de veren en hoes uh, gaat het dan weer verder dan uh, nou maar dan denk ik dat je dan krijg je een hele enorme zorgbelasting op die, uh, op die populatie. Ja, dat is ook voor, ja, waarom ze in een oorlog liever mensen verwonden dan dat ze doodschieten. Want doodschieten is gewoon een kwestie van begraven. Maar als je iemand, iemand uh, kapot maakt en hij moet, uh, dan moet de hele familie. Die, uh, moet, uh, moet zo iemand achter de rolstoel aanduwen. Zeg maar. En die, kan, die kunnen dan niet meer in opstand komen. Dus dat is effectiever. Maar uh -huh. uh... bij de Vietcongen heette dat de spitsen met poep erop. Hmm. Ja. Want dan, dan heb je zo iemand, daar moet je heel lang voor zorgen, die erop trapt. Ah. Ik had ook een verhaal gehoord van die, die mRNA. Die, die kweekten ze dan met micro-organismes. En die, de bedoeling was dat die micro-organismes dan, ja, die moest dan dood zijn. En, of, dat moest dan gescheiden worden van dat mRNA. En het mRNA, dat, dat, dat kwam dan je lichaam binnen via die spuiten. En dat tromf zich dan de cel in. Maar dat, dat, dat scheen toch ook weer niet helemaal gelukt te zijn. Er zat ook nog DNA van die micro-organismes. Die, die ging daar toch mee in de spuit in. En die kon ook je, je cel inkomen. Uh, dat was weer een. Uh, ja, ik ben weer vergeten wie dat dan, uh, wie dat dan had. Uh, wie dat had ontdekt. Dus, uh, Karen, Karen, Karen. Ik nog niet uit dit is ontdekt in ieder geval. <laughs> kan we wel opzoeken. Maar in ieder geval dan. Uh, nou, het argument was dan wel van uh, dat het je DNA dus ook kon veranderen. En dat was dan de hele tijd het argument van... Uh, ja, dit, dit is niet oké okay, om dit uh, gentherapie te noemen. Want uh, het verandert je DNA niet. Het, het, het, het stuurt jouw DNA dan een beetje. Maar dat is een tijdelijk iets. En uh, het verandert... Maar ja, goed. Dat, uh, nou, dat blijkt nou toch uh, weer verschillend ged over gedacht te worden. Nu. Ja. Heb je het fragment nog gezien dat die... Uh... Voor mij was het bij uh, zo'n zo, zo ochtendshow in Amerika wel die wijven zitten, weet je wel? Met, uh, god hoor, dat mensen Whoopi Goldberg Ja, erbij. ja, ja. Die is er afgegooid, en, toch? Uh. Oh, is er afgegooid. Oh, dat wist ik niet. Maar hier uh, was zo'n ochtendprogramma met allemaal van die wijven. Mm -hmm. En er zat er eentje erbij, die was de gast, was dan een jurist. En er zat iemand voor te lezen van, uh, over de, de, de, de, dat, dat als gevolg van dat vaccin uh, was er een DNA-mutatie of zo. Of een genmutatie. The View heet dat programma trouwens. Ja. Oh mutatie... ja, die, dat hele linkse gedoe met die vijf wijven. Ja. ja, ja, geval ja. Ja. had al geen mutatie plaatsgevonden. En er begon er, er begon er eentje, die jurist, begon helemaal op te springen voor vreugde. Ja, dit, uh, dit opent weer nieuwe kansen voor, uh, voor, voor wetgeving. En uh, die persoon die dat heeft, daar dat, dat, ja, staat een copyright op. Want dat is die, die mutatie... Van dat gen is dan van, of van Moderna of van Pfizer. En die, die was helemaal. Ja, die kreeg bijna nog gas, jou <laughs> Die jurist. Okay. Nou ja, je kan natuurlijk zeggen: als je het DNA ja. echt kunt veranderen, dat, dan zou je kunnen ja. zeggen: sommige aandoeningen zijn genetisch. Een Dow syndroom Aha. of zo. En nee, nee, maar er heeft een mutatie plaatsgevonden als gevolg van dat uh, vaccin. Dus uh, als, Pfizer, als je een Pfizer spuitje hebt. En uh, er begint zo'n soort uh, gen uh, DNA uh, dingetje te ontstaan bij jou. Waar je in niet voor. Ja, nou, dat ja, ja dat, dat, DNA dat, dingetje te ontstaan bij jou. Je hebt al DNA ja, dat, in elke dat cel. Is, dat is van Pfizer dan, weet je wel. Maar ja, waar, waar ze al een tijd mee bezig zijn, is om te ja. proberen genetische aandoening te herstellen. Maar dan moet je dus elke cel DNA veranderen. Ja, ja, ja. En, en dat is, uh, ja, ja, dat is heel lastig. Wat de zei is dan van Pfizer. Dat is eigendom van Pfizer. Je bent nou eigendom van Pfizer? Nee, nee ja, dat denk je. Wat, wat, wat bij jou die genmutatie. Die, die mutatie is in eigen, jouw lichaam. Eigendom van Pfizer, ja. ja. Dat, ja, dat nee, opent dat weer kansen. Ja, kansen ja, dat... voor nieuwe wetgeving. Ja, dat is wel een heel lastig verhaal. Ja goed, die, die, wat, wat, wat, wat Peter zegt. want wat, uh, ja, Ik probeer het maar een beetje voor te stellen. Want het is nog wel ingewikkelde materie. Maar... Um, stel je hebt een mutatie dan is het de vraag van uh, wat doet die cel en hoe uh, reageert jouw lichaam erop want, want je hebt ook cellen die cellen opruimen en als die cellen dat dan zien als een bedreiging dan, dan, zijn ze dus die, dan proberen ze die cellen op te ruimen ja. en dan, uh, maar goed als die cellen zich kunnen vermenigvuldigen dan, zijn, dan, dan is jouw immuunsysteem de hele tijd bezig om die cellen op te, op te proberen te ruimen ja, dat lijkt me gewoon een hele ja, slechte situatie. Ik denk, situatie. Ja. Ja, ik denk dat, daarom, dat je daarom ook veel van die immuunziekten hebt, zoals die gordelroos en zo. Omdat je immuunsysteem niet meer in staat is om al die andere shit aan te pakken. Omdat die ja. helemaal gericht is op RNA-afval op te ruimen en zo. En, ja, precies. En het gevaar was dan met die, met die combi, met die micro-organismes, die ze ook met opzet gebruikt hebben omdat die zich zo ontzettend snel uh, kunnen vermenigvuldigen. Hè? Want daarmee uh, maak je dus die, die, al die uh, stukjes uh, mRNA. En dan is het de bedoeling dat die micro-organismen, die, die, die, die, ja, die moet dood. En dan hou je de mRNA, over in die spuit. Maar goed, als, als je, als je een, een deel van die, dat DNA van die micro-organismen, als je dat in je lichaam hebt, of dat vermengt zich met jouw DNA. En die cellen met dat mRNA erin, dat gaat zich dan waanzinnig snel verplaatsen vermenigvuldigen dan, eh, en, dan, dan, moet, dan moet jou stel dat, dat al die cellen opgeruimd moeten worden dan is jouw lichaam uh, ja die is, uh, uh, die is alleen maar bezig dan nog maar om die cellen op te ruimen die is daar helemaal die is, die is niks met, met niks anders mee bezig dan like my. ja dat is maar gewoon even een, een, een filosofie ja, dat, dat is inderdaad ook het probleem. Wat, wat, wat Peter zegt, van, van daardoor krijg je inderdaad iets. Want gordelroos is ook iets dat je gewoon als je een slechte weerstand hebt. dan kun je ook dat soort dingen krijgen, toch? Als ja, het is heel bekend dat, dat ja, ook als je ooit malaria hebt gehad of zo. als je het immuunsysteem achteruit gaat, dan komt dat weer naar boven zetten. Dan kan dat zich weer vermenigvuldigen. Want ja, het immuunsysteem is zwak. Dus, ja. En ze hadden eigenlijk... trouwens ook ontdekt van. Um... Die, bij die meer uh, dat, dat in dat spierweefsel, daar konden ze dan die, uh, die infectie zien. Of die die die, die, konden die, die, die schade die er werd. Uh, maar dan zagen ze dezelfde schade, bijvoorbeeld, uh, ook bij spierweefsel, bij je hersenen. En uh, als je dat hebt, dat is een soort ziekte, die komt maar bij 1, 1 op de 100.000 mensen voor. En uh, bij die meer één 1 op de 10.000 maar als je die ziektes tegelijkertijd hebt... dan dat is een kans van 1 op 1 miljard. Of, ja, mm. zouden, en, en het probleem is... er wonen niet eens een miljard mensen in Europa... en er zijn al honderden mensen... die hebben ze, dan, hebben ze adopties bij gedaan. En, zo, en dan vonden ze inderdaad de problemen... bij het spierweefsel, bij hun hersenen... en de myriketieters, dus bij hun hart. Mm. En, en dat is dus een soort van... Um, qua kans is dat onmogelijk. He, dat, het is al bizar... als ze, als ze één iemand zouden vinden... En laat staan honderden alleen maar in Duitsland. En uh, nou ja, goed. Dus natuurlijk de vraag of je daar dan een zaak van kan maken of niet. Ja. Nou, goed. Dat is misschien nog heel ingewikkeld. Maar, maar het is... Het is uh, ja, daarmee kun je het wel een beetje aantonen. Dat, dat, het, dat het gewoon van de prikjes komt, zeg maar. Dat het niet een spontaan... ja er was een andere manier om dat dan mee aan te tonen, geloof ik. ook uh, Ja, je kan zien of het het spijkprotein van COVID is. Of het spijkprotein uit het vaccin. Ja, zo ja. Dat ja, ja. Ja, is wel te zien. Mm -hmm. Of het RNA RNA dat het en mRNA van het vaccin dat het spijkprotein maakt. Ja, er zijn mm -hmm. nog steeds mensen, heel veel mensen bezig zijn met die rechtszaken tegen die uh, oh, wat was het ook weer, met die pijnstillers. Ja, dat is meer dan tien jaar geleden. En die zijn nog steeds bezig met die zaak, weet je wel. Was het de, de meklers of zo van de uh, Oxycotin? Ja, zoiets, ja. Maar zo n, zo n, zo n, zo n pijnstiller die zou niet verslavend zijn? Nou, die bleek extreem verslavend te zijn. Ja. Ja, ja. dat dus is ook, ja, een, Is, een film, film is, over is dat waar Prins uh, dood aan is gegaan? En, uh, ja, volgens mij heel veel mensen. Ja, Maakt ja, Jackson seksen ook misschien? Er uh, zijn heel veel soorten van die, van die extreme pijnstillers. En je had, die, uh, je had er eentje, dat, daar is nou ook zo'n serie over gemaakt, de uh, doopsick. Ik wel ja. Ja. <laughs> maar die, uh, goed, ja, ik geloof dat, die, dat Michael Jackson weer een andere had. En Prince ook weer een andere. Maar die, het zijn heel veel van die extreem verslavende uh, pijnstillers Dus ja, het, is, uh, het valt allemaal onder uh, antidepressiva. Maar uh, ja, je kan be maar beter gewoon je pijn voelen. is <laughs> beter dan de verslaafde aan de pijnstiller te raken, hm. weet je wel. Ah, Trudeau had gezegd dat, die, dat uh, mensen konden een gratis. Uh euthanasie krijgen als ze... Uh, als ze niet meer rond konden komen. Had jullie wow. dat al gehoord? Wauw. <laughs> wow. Ja, dat was, dat was toch al een tijdje een dingetje. Van ja, even. dat is al een tijdje geleden, maar ik, ik vond dat... Vond ik wel... ja, dat was ja, ook ja, de ja. grap toch over het Canadese healthcare system. Ja, ja. Uh, ja Brit, Amerikaanse healthcare system. Ja, ik heb, ik heb een paar hechtingen nodig. Oh, dat is dan 50.000 dollar. Een ja, Britse healthcare system. Ik heb een paar hechtingen nodig. Oh, dat, uh, dat moet je drie maanden wachten. Een uh, Canadese healthcare system, ik heb ik een paar hechtingen nodig. Uh, heeft u al een suicide gedacht? <laughs> oh jongens. Ja. ja. Ja. Dat is als je inderdaad de overheid uh, de, de gezondheidszorg laat doen. <laughs> ja. ja, het is triest natuurlijk, maar ja. Hebben we nog iets positiefs eigenlijk? Nee, ik weet niet. Uh, misschien kunnen we wel eens iemand uitnodigen. Van uh, Tom Monders ofzo. Want nu, nu dan is het ook wel... Uh, die hadden we na aanleiding van het vertrek van, van uh, Renske hadden we misschien. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik wist niet eens als ze vertrokken was. Dus, uh, ja. Ja. Maar ja, als goed zit hij nou in de daar dus. Oh jee. ja. Ja, we zijn toch aan het skypen. Maar goed, dan heb je dacht... Ja, dan zo. had hij inderdaad wel erbij, even erbij gekund. Maar ja, ik denk die zit echt te genieten natuurlijk. Ja. Ja. Ik vond het wel grappig. Er was een... Uh, uh, op YouTube was, is er ook zo'n uitzending met een PVDA uh, EU parlementslid. Volgens mij hebben ze nou ook kwijt. Maar ja, ja ja. Daar hebben ze gewoon alle comments hebben ze eraf geflikkerd. Dat was voor Z of zo. Waar, uh, je, je, je zag heel veel likes nog steeds staan op, op dat filmpje. Maar ze hebben alle comments eraf gedonderd. Hm. Want Als je die comments ook ziet onder uh, Renske Leijten mm -hmm. en, um, en met die Panama papers. Ja, die zijn... Meer dan 90% zit op de hand van Twan Manders. Dat is dan ook... Terwijl, ja. dat is best wel raar. Want ik bedoel... Dat is, de LP is een... Is wat, hè? Dat is een, een marginale... Een marginale partij. Ja. En dan hebben we een... Een hele populaire politica. Renske. Een soort halfgodin. En die <laughs> en die uh, ja die, die komt er toch niet goed af bij die, die comments. Dan, uh, ja. Die troon uh, Twan Manders recht wezen, <lacht> naar beneden keek, ah goed ja, ja. Ja, ja, maar goed ja mensen, ik zal uh, er een eindje aan brouwen, ik uh, blijf, blijf nog even hangen, uh, Jan Mark, want ik had nog een vraagje, oké okay. um, ja goed, uh, beste mensen, ik wil u al uh, hartelijk danken voor het uh, luisteren ook het uh, deelnemen uh, de typen in de comments en uh, al die dingen, uiteraard zijn we volgende week weer, ik uh, wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe en uh, voor dat Toedeledoki zet, moet ik natuurlijk wel even de afstandsbedieningen bijhalen. Ja, en dan uh, ga ik zeggen Toedeledoki. En hier is dan. Uh, oh, wacht even. Ik moet natuurlijk ook even die tv weghalen. Hoppakee. Klassiek idee. En dat is er ruimte voor het uh, volgende. Ja, hier is de eindzoom. Hoppakee. Ja. Hey, jongens, ja, net ja, er halen. Oké, okay. Ik had nog een vraag hier Mark.